E yeah. aí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 Je luistert naar Aloha Radio. Aloha Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. I'm mm -hmm. Voor plezier met DJ Jaap. a child, just kept rambling through a wasted smile, didn't even care if I was listening. She talked about growing up in Tennessee, talked about Lennon and McCartney, talked about illusions and reality, said she walked with God once. Everybody in this world has had a hard life, a life that they begin and end alone. But he needs a friend every now and then, and everybody's had more blessings than they know. And a drunk comes stumbling down the street, walking with a dog, had aching feet. The man needs a friend, the dog needs to eat, they took care of each other. I heard that the Savior is coming back soon. If I don't accept Him, I'm tempting doom. Gotta straighten out my act and clean up my room to make a good impression. Everybody in this world has had a hard life. A life that they begin and end alone. Everybody needs a friend every now and then everybody's had more blessings than they know. All my life I tried to hide what I got going on inside, ashamed of what my secrets might betray. But then I let you in and felt my life begin again, as the darkness in my heart was washed away. I got my guitar and I got plenty of wine And I got you to be my valentine I'm happy that I met you The moon goes up when the sun goes down And I keep getting older as this world spins around And you're the sweetest thing I've ever found I'm a man because I know you Everybody in this world has had a hard life A life that they begin and end Hallo, everybody needs a friend, every now and then. And everybody's had more blessings than they know. Everybody's had more blessings than they know. Hallo aan radio. Hallo aan radio, voor jou met de lekkerste muziekkeuze wdd.a. Tijd voor plezier met DJ Jaap. Radio, jouw zender. Alloa Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. For every new beginning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 Ja, eens kijken of we uh, Herman uh, misschien te pakken kunnen krijgen, lieve luisteraartjes. Mijn pap. Ah, Goedenavond, uh, Herman. Je bent in de uitzending, althans. Hé, uh... ja, dan ja, ja, zeg ik. Uh, ja, Goedenavond of goedemorgen bij jullie. is bij ons uh, is avond. Ja, het is uh, bij jullie nou ook. Uh... 12 minuten over drieën. Ja? In de. In de nacht. Eh, dat kan kloppen, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Bij, ons, bij ons is het 12 uh, minuten over drieën in de namiddag. Hé, hey, dat is precies 12 uur uh, later. Ja, precies 12 uur. We, we zitten altijd een halve dag voor. Ja. Wij, zitten al, wij zitten al in de toekomst, wat jullie betreft. Oké, okay, hartstikke mooi. <laughs> ja. Ja, ik heb maar net. Het uh, ja, het is hier. Uh, wel de, de hele dag zon, het was al een beetje fris. Maar wel de ja. hele dag zon. En af en toe een beetje regen. Dus uh, ja, het was zelfs 15 graden in Limburg. En hier uh, 7 graden in, uh, in het westen van het land. Ja, ja, het is wel een eigenaardige wereld. En bij ons is het ook. Uh, voor een paar weken is het ook niks anders geweest dan koud weer en zo, hoewel het laat in de, in de lente is, er weer nog veel kan, maar nu, nu is het toch fantastisch mooi weer vandaag, zo ongeveer in de 22, 23 graden. Oké, okay, dat was lekker joh. Ja, dat is zo. ja, en ik uh, denk dat het wel zal blijven nou. Okay, Misschien ...een regenbuitje ja, af en toe zo, om de tuin een beetje vochtig te houden. Mm -hmm. Maar mm -hmm. eh, niet het natte niet het meer van de laatste paar weken, nee, dat, dat is er geloof ik niet meer bij. Kan en voor mogen. de verdere rest in Nieuw-Zeeland, ja, iedereen die gaat eh, al inkopen doen voor de kerst. Men ziet de grote supermarkets, de, de, de, de shoppingmalls... Eh, ja, noem maar op, waar, waar alles te koop is, zo, dat, ja, daar zit men ziet en nog steeds drukker en drukker worden. Oké, okay, ja, uh, ja, hier is dan. Uh, we hebben dan uh, vorige uh, wijk dan de Sinterklaas in tocht gehad vorige week weekend. Oh, uh, in Den Haag ging het zonder problemen. Uh, via Scheveningen, dat is elk jaar in Scheveningen dan. Uh, landelijk uh, was het dan op televisie via Gouda. Er waren hier en daar wat problemen. Maar in Amsterdam is het ook goed gegaan. Er was maar één uh, iemand die gearresteerd was. En de, de anti Pieten die hebben zich netjes aan de regels gehouden in Amsterdam. Dus is dat is gelukkig ook goed gegaan. Dus er, geen problemen daar verder. Alleen in Gouda ging het een klein beetje mis. Maar in Den Haag en Amsterdam ging het gelukkig allemaal goed. Dus uh, ja... Ik, ik, ik, ja, ik, ik ben nu al sinds 1953 van, van Nederland vandaan. Uh, maar ik kan me toch niet indenken in dat de gemiddelde Nederlander zich met zoiets inlaat. En ik bedoel, het Zwarte Piet Sinterklaas. Hè? Ja. Dat is voor kinderen. Daar ja, keek, keek je naar uit. Je was bang voor Zwarte Piet. Maar als je er niet bij was, dan vond je het ook niet goed. Mm -hmm. Nu. Nu is er, komt er iemand op en die zegt, nee, maar je mag geen zwarte fiets zeggen, want dat is racistisch. Nou, weet je hoe het zit, hè? weet je? Kijk, er is de jaren nooit, ik weet wel, in de jaren 80 was er eens een keer op de radio een, een, een discussie erover, maar er werd nooit echt ophef over gemaakt. En het waren meestal nog blanke mensen die zich er drukker over maakten dan, de zwarte mensen hier. Nou sinds 2011 is het een klein beetje begonnen. Nou vorig jaar werd het echt een beetje een, een, een, beetje een hype. Maar dit jaar is het wel heel erg extreem. En uh, ja, ik, uh, ik heb collega's op mijn werk van Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Nou, ik moet je zeggen, 80% heeft er geen problemen mee met Zwarte Piet. Van de mensen die ik ken die gekleurd zijn. daar heb ik daar heb je weer zoiets in, in, in, in, in problemen als dat is de minority die de moeilijkheden op het dak brengt. Uh, moet je even uitleggen wat een minority, wat je met minority bedoelt? Dat zijn de minder minder meningen, ja, De ja, mensen die de bijvoorbeeld, uh, uh, laten we zeggen, dat, uh, de de miljoen mensen die, die, die, die houden wel van, van uh, uh, over het uh, Sinterklaas en zwarte pie probleem, maar. Uh, geen miljoen nou. ervan, die, die, die houden er niet van. En, en ja, die, die, die maken er een heel, heel groot spektakel van. Dus nou, dan, uh... weet je wat het is? Het is uh, in België was uh, is er dus... Uh, was in Nederland waren er 13 aanklachten tegen Sorte Piet, maar ook in België. In België, oh, hebben nou. ze, in België hebben ze er niks mee gedaan. Want de linkse kliek in België, die, uh, die hebben de schouders opgehaald van... Het, het zal wel, dan is het geen uh, probleem geworden... Maar in Nederland, ja, je weet de pers die duikt erop. Dus eigenlijk is de pers mede schuldig erom. Die gaan dat groot in het nieuws brengen, zoals de Telegraaf. Notabene bene een rechtse krant. Maar uh, die uh, hebben dat breed uitgemeten. En je weet hoe de pers is, hè? Die, uh, Als, als uh, bijvoorbeeld een, uh, van een muis maken ze een olifant. Zeg yeah. maar. Dat, dat is nou eenmaal de Nederlandse pers. En er wordt breed uitgemeten. En uh, ja, en dan komen ze met stroopwafel. Pieten en met uh, ja weet ik veel wat. En dan denk ik, ja, ik hoor ook een hoop blanke Nederlanders ook zeggen van ik ben daar klaar mee met die discussie. Want ook, er zijn ook uh, pro-Pieten gearresteerd, omdat ze zich niet aan de regels hielden hoor. Dan moet ik er ook bij zeggen. In Gouda. En die hebben al een boete gehad van 250 euro, omdat ze zich uh, tussen het publiek mengden en niet op de plaatsen waar ze mochten demonstreren. Uh, dat, dat was geen probleem, maar ze mochten zich niet mengen tussen het publiek die een feest vierde. Want ja, er waren huilende moeders en huilende kindertjes bij en uh, ja, er zijn zelfs uh, mensen weggegaan. Alleen maar door die, door die ja, ik vind, ik vind beide groepen, kijk tuurlijk, ik vind, ze moeten wel van een soort de Piet afblijven. Maar er zijn ook pro-Pieten die zich misdragen hebben. Daar moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Ik vind, uh, ja, ik bedoel jongens, blijf met je handen van onze cultuur af. Want uh, ja, na nou hebben ze in Amsterdam het wakkoefeest, dat is voor Surinamers en Antillianen en noem maar op, en dat is elk jaar in Amsterdam, en dan dat duurt tien weken, en dan wil de liberale, of de rechtsliberale VVD in Amsterdam, die wil dat verkorten naar tien dagen per jaar, in plaats van uh, zes weken ja. en dan zijn die zwarte mensen boos, en die zeggen dan van ja maar, uh, dat is traditie, nou nou zijn de pro -pieten. nou, geen zwarte Piet, ook geen vacu-festival. Nou vind ik dat beide moeten blijven. Daar gaat het niet om hoor. Ik gun het die mensen ook. Maar dan dan ook alle twee. En Zwarte Piet en het Kwakoe Festival. Of het Wakoe Festival, hoe ze dat ook noemen. Maar ja, tien da tien of zes weken of tien dagen. Ja, ik weet niet wie dat allemaal betaalt. Of dat de gemeente Amsterdam dat betaalt. Of dat het uit eigen uh, particuliere initiatief is. Dat weet ik niet. Ik gun het die mensen ook, hoor. Dat gaat niet om. Maar dan ook Zwarte Piet behouden dan. Ik bedoel, niet het een uh, wel en het ander niet. Ja. Weet je? En de Sinterklaas is maar één dag per jaar. En dit is tien of zes weken per jaar. Of tien weken, weet ik veel. En dat wou dan de, de VVD hier, de rechtsliberale partij. Die wil dat terugbrengen. En Amsterdam dan, het gaat om de gemeente Amsterdam. Naar tien dagen. Nou, ik vind tien dagen ook al lang, hoor. Best wel. Ik weet niet, ik... Ik, ik, ik vraag me wel eens af hoe die partijen, waar zijn ze eigenlijk een partij voor? voor ja, een ja. Beetje, een, een uh, uh, beetje zo. Uh, nou, ik weet het wel. Het is voor de multinationals, hè. kijk de kleine ondernemers, de bakker om yeah. de hoek, de slager om de hoek, die vooral in Den Haag die worden vreselijk dwarsgezeten door de gemeente. En, uh, en de grote multinationals zoals Albert Heijn, dat is uh, A-Holt. Die zal waarschijnlijk ook wel in Nieuw-Zeeland zitten, a Dat weet ik niet, yeah. maar dat is uh, Albert It's Heijn. is A-Holt, dat is een, uh, Ahold, dat is, uh, een, um, een uh, supermarktketen uit Nederland. Nee, die kennen we hier niet. Nee, hier zijn het. Uh... Meestal is het een, ja, een, een Nieuw-Zeelandse of een Australische supermarkt. Hmm, maar goed, maar ja, Ahold dat is Albert Heijn. Dat is een supermarktketen nou, van voor de oorlog nog. Ik geloof dat ze ruim 100 jaar bestaan. begonnen in Zaandam een heel klein winkeltje. Dat is nu een multinational. Het is Albert Heijn. Het is een Nederlands bedrijf. En die, uh, ja... Net als Heineken, zeg maar, weet je al, heel groot en bekend en machtig. En no alleen in de Den Haag hebben ze al 32 filialen. En uh, ja, de, uh, de kleine ondernemers die zijn er de dupe van. De kleine bakker om de hoek, de slager. Want kijk, ik vind een supermarkt hoort levensmiddelen te verkopen, en geen mobiele telefoons, en geen uh, zaken die niks met levensmiddelen te maken hebben. Ja, dat en, dat, ja. en dat mag allemaal maar. Maar als de slager uh, per ongeluk een brood verkoopt, dan krijgt hij een uh, probleem, want dat mag dan weer niet. Nee, nee, nee. En uh, Ja precies, nou de kleine ondernemers in, in Den Haag die worden gepest door de gemeente Den Haag, die worden gewoon getraiterd. want daar nou wilden ze in de, op de Frederik Hendriklaan in Den Haag, dat is een hele elite buurt, hele rijke buurt met allemaal rijke mensen. En er zitten heel veel kleine ondernemers en daar hebben ze al een kleine Albert Heijn. En daar wilden ze bij Paagman, dat is een boekenwinkel, dan wilden ze dan een uh, hele grote Albert Heijn aanbouwen. En daar is de hele buurt op tegen, want die zijn bang dat al die winkeltjes daardoor verdwijnen. Nee, nou, ja, En ik vind het wel terecht dat mensen daar tegen zijn, want Albert Heijn, nee, we hebben genoeg van die zaken. Want uh, ja. de rest wordt allemaal weggeconcurreerd gewoon. Door Albert Heijn. Want als ik naar Albert Heijn, wat ik heb bij mij om de hoek, ook een Albert Heijn zit. En dan heb ik ook weinig keus, of ik moet met de auto naar Rijzak rijden. Dan ga ik expres met een, uh, met een plastic tasje van de concurrent boodschappen doen. Dan doe ik mijn boodschappen in de concurrent, dus de Hoogvliet. Dan ga ik expres uh, een tasje van de concurrent, daar doe ik mijn boodschappen van Albert Heijn in. En dan loop ik zo Albert Heijn uit... Een beetje als stil protest zeg maar, weet je. Mm -hmm. Of van de C1000 of van Jumbo. En uh, ja, daar kunnen ze niks van zeggen natuurlijk. Maar ik vind dat wel leuk om een beetje te provoceren, weet je. Alles, alles bij elkaar, ja, kapitaal spreekt. Ja, ja, ja het gaat om, om de centjes, en dat is niet alleen in Nederland zo, maar ik denk over de hele wereld. Oh ja. En ik ja, ben ja. geen socialist, dat was ik wel, maar daar ben ik helemaal van genezen. Ik moet er ja. niks meer van hebben. Ik ben een beetje gematigd uh, rechts, zeg maar. Zo kun je ja. me wel noemen, gematigd rechts. Ik weet niet maar ik wel ik dan met een op... sociaal hart, dat wel. Ik weet niet of ik nou rechts of links ben. Dat daar ja, het is moeilijk, want in, in Nederland is dat ook niet meer te traceren. Want de Partij van de arbeid was vroeger voor de arbeider. Nou, ze zijn een hele eind naar rechts geschoven. En uh, andersom ook. De linkse partij is allemaal uh, weer rechts geworden. Nou, ik, ik snap er ook niks meer van, hoor. De mensen zijn allemaal de weg kwijt hier. Maar ik hou het een beetje in het midden. Ik vind sommige dingen, vind ik een rechtsaanpak wel goed... Maar uh, ik vind op sociaal gebied is er niks meer van over in Nederland hoor. Zoals dat zeg maar 40, 50 jaar geleden was. Wanneer, wanneer is in Nederland nu de, de, de volgende de grote verkiezingen? Volgens mij over twee jaar. En dan dus zit, zit er met twee jaar met de regering van nu? Ja, helaas. Want volgend jaar, 2015, hebben we provinciale verkiezingen. Hmm. En, uh, en die stemmen dan voor de Eerste Kamer. Want de Eerste Kamer die is doorslaggevend, want die kan een wetsvoorstel van de Tweede Kamer wegstemmen. Hè? De Eerste Kamer. Ja. En daar zitten senatoren, allemaal oude heren en oude dames, die al op leeftijd zijn. En uh, ja, die hebben wel toch iets meer levenservaring. En die kunnen dus zelfs de Tweede Kamer, uh, zeg maar, congres zeg maar, wegstemmen. En uh, ja, en, en dan uh, proberen ze. Ja, ze hebben daar geen meerderheid. En af en toe hebben ze daar wel eens problemen. En net als nu Obama zit met, uh, met die laatste verkiezing. Dus om de twee jaar hebben ze dan uh, verkiezingen, hebben ze dan uh, weer de conservatieven hebben dan weer meer dan macht. Dus dan dus zitten wij ook een beetje met datzelfde probleem, zeg maar, wat ik eigenlijk wel leuk vind hier in Nederland. Ja, ik vind gewoon nee, dat hele sociale... Uh, ja de gewone man die telt gewoon niet meer mee in Nederland. Uh, er zijn verzorgingshuizen die gesloten worden. Nou, uh, zelfs uh, een er was zelfs een echtpaar uh, dat was ook nog pas in de, in de media. Een echtpaar die, die tientallen jaren bij elkaar waren, een bejaard echtpaar, die werden door die bezuinigingen, uh, moesten een in dit, dit verzorgingshuis en de ander in dat verzorgingshuis. hadden geen contact meer met elkaar. Dat was een verzorger die was die man aan het wassen. Onder de douche en die man die begon te huilen en die zegt ja, we zijn er elkaar gehaald, dit en dat. En uh, ja, die vrouw die zat gewoon onderweg naar huis te huilen in de auto. Alleen door, door dit verhaal. Dan denk ik, nou jongens, het moet toch niet gekker worden in Nederland. En de mensen klagen wel, maar niemand onderneemt actie. Niemand gaat protesteren. En alleen op internet durft iedereen een grote mond te hebben. Maar in het echt, zoals in de jaren zeventig, gingen de mensen de straat op met spandoeken. En dan waren ze zo boos. En. Uh... Tegenwoordig durven de mensen het alleen nog maar op internet te doen. En ik vind gewoon, er moet gewoon echt actie komen. Er hoeft geen geweld buiten te komen. Maar gewoon laat zien dat het meenis is. En dat we uh, dat het niet langer pikken gewoon. En dat gebeurt ja, denk, niet meer. Ja, dit, dat is... Ja, dit, dat, dat, dat, dat zou ik niet kunnen, kunnen hebben. Dat als, we, we, als, als ik zo iemand zou tegenkomen tegen nou... Dan gaan we zeventjes opstappen en eventjes uitvinden wie dat nu eigenlijk gepresenteerd heeft om, om, om, om hè? Ja, dat is de om, politiek ja, Om juist. Wet, wetten van te maken of zoiets. Nou, uh, vergeet het maar hoor. Ik ja. zou het niet willen hebben. Ik kan het niet. It, it, maar ja, het is typisch Nederland. Ja, ja, ja. Uh, wat, Nederland... mij, wat mij wel eens vertelt, mm -hmm. wat ik typisch Nederlands is, als ze niet kanker zijn, zijn ze ziek. Ja, dat is ook weer waar. Dat, dat ben ik met u eens. Ja, ja, ja. ja. Nou, maar weet je wat het is? Ik vind het, uh, vroeger werd daar ook wel gemopperd tegen, maar, ja. maar het is de laatste de tien, laatste vijftien jaar, uh, vooral de laatste paar jaar wel, wel wat, wat erger geworden. Ja. En ik denk ook een beetje door het internet, want nu heb je veel makkelijker toegang tot de media. Uh, en eh, ja, mensen verschuilen zich achter een toetsenbordje, maar ik zeg gewoon mensen, kom op, ga de straat op, protesteer geen geweld, want daar ben ik op tegen, ik wil geen religies. maar ik wil gewoon dat mensen laten zien dat ze het niet meer pikken gewoon. En dat dat indruk maakt, weet je, bij de politici. Ja. Ben je... Nou fan, ja. over, over twee uh, hebben jullie weer een kans om het uh, misschien een beetje makkelijker te maken ja. voor uh, ja. de Nederlandse populariteit. Want we uh, hebben ook veel te veel verdeeldheid ook, hè? dat is altijd al zo geweest, veel te veel. Ja. We hebben nu 15 fracties, want de PvdA zijn twee mensen eruit gezet, die hebben uh -huh. een eigen fractie. En uh, ja, uh, we waren twee Turkse mensen. En ja, er is ook alweer verdeeld. Ik denk ik jongens, jongens, waar moet het heen met dit land? Waar moet dit heen? <laughs> en ik heb zoiets van, jongens, weet je wat, zoek het maar uit. Ik denk, hou je lekker bij je familie en je vrienden. En de restjes zoeken het maar lekker zelf uit. En op een gegeven moment ga ik een beetje een muurtje om me heen bouwen. En ik denk niet dat ik de enige ben. En, uh, nee. Nu je eigenlijk druk maken, ja waarom zou je je gezondheid ervoor op het spel zetten om hard procent te worden. Door dit soort dingen leef je leven en wat een ander doet. Prima, ze doen maar lekker. En hou je lekker bij je familie en je vrienden. Goede collega's en de rest. Sorry, ja. je zoek, jullie zoeken het maar uit, weet je. Dus ja. ja. <laughs> Zo is het. Dat ja. oh, ben ik volkomen met je eens. ja, ja, hier, ja we, Deze week hebben we, kregen we bezoek van de, de prime minister. Oké. Okay. Van uh, China. Van China? Oké. Okay. Ja. En uh, Nieuw-Zeeland is achter een... Een... een, een, een Business verdrag, een handelsverdrag. Er zijn er een paar getekend terwijl hij hier was. So, want ja, het, uh, miljoenen, miljoenen mensen komen er steeds meer bij in China en die moeten ook gevoed worden. Hmm. China kan dat niet allemaal zelf doen, dus hmm. ja, er zijn hmm. landen en vooral, ja, Australië is, doen we het nu ook, Nieuw-Zeeland gaat het weer doen, dus uh, uh, ja, de, deze keer is er ook een verdrag besloten dat er veel meer, behalve van schapen, ook meer rundervlees wordt uh, geëxporteerd. Nou, Plus goed. natuurlijk ja. de, de, de melkproducten. Hoewel ja. die op het ogenblik op de wereldmarkt zo'n beetje naar beneden gedonderd zijn, de prijzen. En uh, de, de, de farmers uh, die, die, die dan die grote. De farms hebben waar zo'n 3, 4, 500 koeien per dag tweemaal worden gemelkt. Ja, die krijgen hun melkvetprijs niet eigenlijk. Hè? Mm. Mm. En net, dat, is, dat is één groot bedrijf van, uh, hier, en waarvan de die, uh, het hoofd, de directeur ervan, een Nederlander is, die was. Vroeger was die directeur bij. Is het Friesia, geloof ik? Zou kunnen, ja. ja. Ja, Friesia, klopt. Ja, die, was, ja die, was, die is nu hier bij dit bedrijf. Ja, het is naar beneden gegaan, maar ja, het, het ligt aan de wereldprijzen, maar het doet er niet toe. Eh, vorig jaar is er heel erg goed verdiend door die, door die boeren. Mm -hmm. Dus eh, mm -hmm. en nu gaat het niet goed, maar ze kankeren niet. Ze, ze kijken het wel even uit. We zien wel hoe het loopt, zeggen ze. Maar in de tussentijd wordt er nog steeds altijd geproduceerd. En uh, ja, die, in wordt ik, ik zie het in de jaren komen: dat het een heel groot exportland uh, wordt. Waar mensen wel, behoorlijk centje kunnen verdienen als ze, het maar, als ze maar willen werken. Hè? Ja, ja, ja. Dat is ja, heel belangrijk. Dus, is ja. En er ja. worden veel mensen, andere mensen die worden, hier, worden gevraagd of ze hier naartoe willen immigreren. Uh, mensen met, die goed in hun vak zijn, dus uh, ja, dat mm -hmm. hebben we ook nodig. En, uh, wel, Nieuw-Zeeland ziet, ziet er niet zo heel slecht uit als je het gaat vergelijken met andere landen ja, ja. sinds die, sinds die uh, neerslag van de financiële uh, zaken in, in een paar jaar geleden. Dus, uh, maar ja, plus, we krijgen mooi weer. He, dan kan je lekker uitlikken. Je he, hebt het zand op het strand gaan liggen hier. Als ik zo even Kijk, kijk, kijk 1, 2, 3, 4, 5... En aan deze kant, vijf, en die andere tien strandjes weer, ken ik, ik al zo uh, naartoe gaan. He? En die zijn nooit altijd heel erg druk. Want het zijn geen strandjes zoals je bijvoorbeeld in Nederland, of in België, of Frankrijk ziet. Mm -hmm. Maar waar altijd grote huizen staan en grote paleizen van, van, van, uh, van hotels. Nou, je, je, je gaat er met je autootje van, van je huis uit en dan rij je naartoe. En dan ga je ergens zo tegen zo'n warme rotsen aan hangen daar zo ergens. He? Ja, leuk vind ik leuk. Het hoeft niet allemaal zo heel erg modern en duur te wezen. En, eh, en we zijn er tevreden mee. Ik, eh, ja, hartstikke mooi man. Ze, ze, kennen ja. me heus niet, ze kunnen me heus niet zeggen, oh ga eens daar naartoe, want dan heb je, hè, dan kan je daar gaan ja, maar, en daar is nou, een, een nou, casino. Oh, dan kan je, eh, ja, kom nou. Nou, jullie hebben geen last van parkeerproblemen bijvoorbeeld. Als je naar Scheveningen gaat, het is hartstikke mooi weer. Dan uh, ja. er staan er wel eens hele files he, om naar het strand te gaan. Daar hebben jullie dus geen last van. Dus. Ja, er is, er, we hebben hier wel verkeersproblemen, maar dat is één op, op de grote wegen. Niet zo als je naar het strand gaat op de helft. Oké, okay, nou, nee, nou dat hebben we hier dan weer wel, dus helaas. Maar er zijn wel rustige strandjes in, in Nederland hoor. Maar dan moet je juist uh, tussen de kustplaatsen in uh, zijn. Dus als je op de fiets gaat. Ik ga vaak op de fiets naar het strand. Nou, het is van mij 40 minuten fietsen. En dan uh, ga ik uh, via de diner, zeg maar. En, uh, nou ja, de, ik heb, uh, wat dat betreft... Uh, bof ik dan wel, weet je. want als ik met de auto ga, ja, dan eh, het kost het nog duur ook het parkeren hier. Behalve als je naar Wassenaar gaat, in, eh, daar betaal ik ook 3 euro voor een hele dag of zo. Ik denk, nou, dat, dat valt nog mee, weet je, voor een hele dag parkeren. Ik weet niet hoeveel. Ja, dus, uh, er was hier een, een verkeerprobleem met, met auto's op de weg. Bijvoorbeeld naar het internationale vliegveld hier. Naar uh, Mangory. Okay. En uh, men heeft nu twee tunnels die zich verbinden. Twee tunnels <coughs> ja. met een andere weg. Nu is er een grote hoofdweg van die niet meer door de stad heen kom, maar een beetje eromheen gaat, door die twee tunnels. Mm -hmm. En uh, ja, het gaat allemaal wel meer kosten. En, en iedereen weet, dat moet voor betaald worden. Mm -hmm. Maar wat ze ervoor door, voor, voor terugkrijgen, is, is een beetje meer... Uh, een beetje meer... Uh, beter rijden. En, en, en hè, op de weg. Okay. En anders, anders ja, dan, hè, dan bijvoorbeeld als je Laten we zeggen, je, je werkt in de, in de binnenstad en dan moet je je wagen ergens gaan halen en dat kost je ook al veel centen ja. en dan moet je, je zo'n twee uurtje voordat je weer thuis bent. Nou, dat is, dat, dat, dat is op het ogenblik, uh, is dat dan helemaal voorbij, dus uh, daar zijn ze wel erg blij mee. Maar ja, voor de verdere rest, nou, ik kan niet zeggen dat er zo heel veel bijzonder kunnen zijn, het, uh, was het? Vorige week hadden we nog een aardbeving hier vlakbij, maar het was ongeveer 6.7, uh, maar we hebben er heel, heel weinig van gemerkt. Het was okay. meer in de zee dan het was op land, dus uh, okay. dat is het enigste okay. voor de verder de rest. Nou ja, we gaan rustig verder, ja, en uh, ik... Uh, ik, ik, ik zat met die zwarte Pieter Sinterklaas ding, zat ik wel een beetje in mijn maag, want ik kon toch niet, ik kon niet hebben dat al die. Ik heb al, ik zag al die kinderen zo staan. Hè? En, en, en, en, en de ouderen die begonnen zo'n beetje zo'n zo heibel te maken ja, ja, en, ja. En, en die kinderen die, die stonden daar dan en, en wat de hek is nu aan de, aan de gang hè? waarom moet dat nu weer dus ja, ja. ja, dan denk je, dus, ja ik maar, denk zo er wel eens over het mooie is, in Aruba hebben ze ook Sinterklaas in Aruba in Suriname en daar ja. hebben ze ook een zwarte Piet en niemand van die zwarte mensen daar maakt zich daar druk om en die nee, zeggen ook van, een... kom lekker bij ons Sinterklaas vieren, zeggen ze daar, oh, Ja. Weet je? Ja, het is een feestje, het is een cultuur ja. dingetje ja. wat terugkomt ieder jaar. Ja, He? inderdaad. Ieder jaar komt het terug. Die Zwarte Piet deed toch niemand iets? Nee, niet, ja. nee. Het enige wat hij misschien zou doen, is de dag nadat je je cadeautjes gekregen had, kwam... Die, die, die Sinterklaas die kwam er door de straat heen bij ons. Dan zat hij op zijn grote schimmel, en dan had hij één of twee zwarte Pieten bij En, dan hadden ze een, en die ene zwarte Piet die had een grote zak, en die andere die had een heel groot boek. En die, die, die ging naar je toe. En ik weet niet hoe die onze namen komt, maar daar komt hij dan wel. En toen zei hij, nou ik zie in het boek, je moet eigenlijk de zak in en mee naar Spanje. Maar als je je eigen goed gaat gedragen dit jaar, dan laten we je wel thuis. Dat, dat soort. Hè. En, uh, je, was, je was zo bang, maar je lachte hier. <laughs> en, dat, en dat is weg. Dat is weg. Ja. Dat is al jaren geleden geweest. Ja, maar dat is ook om de kinderen een klein beetje in het gereel te houden. Hè. Het is ja. uh, toch een beetje opvoedkundig, zeg maar. Ja. Perfect. Ja. Oké, okay. okay, ja, ik ga er tussenuit. Oké. Okay. Leuk even bij je in je programma te wezen. Ik wens Dankjewel. Uh, al de luisteraars en kijkeraars en hoe het dan ook, hè, het allerbeste. En, ja. Een prettig week einde nog en nou, uh, misschien ja, ja. tot de volgende week. Ja leuk, gezellig. Woensdag ben ik ook weer in de lucht. dus uh, ja. ja, gezellig. Hey. Nou, straks komt Jacco er nog bij. Dus, uh, ja. uh, dus uh, oké. Okay. Nou, hartstikke okay. gezellig. Uh, ja man, ik zou zeggen de groetjes van deze kant van de wereld. En ja. uh, tot een volgend keertje. Zou ik okay, ze zeggen? Hartstikke... Als ze vroeger, vroeger bij ons thuis zeiden: Houdoe! Houdoe! Ja. Oké, okay, uh, mensen, dat was uh, onze vriend Herman Tecklenburg vanuit Nieuw-Zeeland. We gaan nog één liedje draaien en dan krijgen we Jacco vandaag op uh, zondag 23 november. 2014. Maar eerst tijd voor een muziekje. Aloha Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf AC. Kijk op www.aloaradio.tk radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur meer informatie kijk op www.aloaradio.tk. ja en uh, hey we hebben we hier kijk eens even hier is Jacco goeie avond Jacco ja goeie mensen uh, welkom vanuit een koud en donker Veluwe ja en hier een koud en donker uh, Randstad Den Haag Hey die Jaco. We hebben, het we hebben het een super mooie zonsondergangen gehad. Het is vijf uur, dus het is gewoon donker. Ja. Maar vanaf vier uur dan gaat de zon heel langzaam onder. En omdat we hier uh, behoorlijk veel vlakterreinen hebben, heiden en weilanden, levert dat hele mooie foto's op. Ik heb ze Weet gezien, ja. Zitten, Ik heb gepost. Ja, ik heb ze gezien, ja. Ik dacht bij mij, waarom klinkt eh, klink je wel goed, maar de volume klinkt eh, zacht. Maar ik had me vergeten mijn microfoon in mijn oordopje te houden, in mijn oorschelp. Mijn, eh, eh, uh, wat is het, links of rechts? Rechts. Mijn rechtse oorschelp. Dus nou ben je net zo hard te horen als ik. Mooi. Nou, hoor, ja. dan, dan zal ik het nog even een keer herhalen. Ja, doe het nog eens. Nou ja, in ieder geval welkom op de Veluwe. Het is koud, het is donker, het is nat. Uh, het is uh, nog niet echt winter hier, maar mm. het is wel behoorlijk koud. Ik heb zwaar de griep, dus uh, okay. waarschijnlijk kun uh, je dat horen. Oh, ja, ja, ik heb ook al een beetje... Ja, Echt, ja, ja. Heel erg. En, maar het is mooi weer. En uh, dan wil ik zeggen, tegen 4 uur gaat de zon langzaam onder. En dan krijg je de meest schitterende kleuren luchten uh, te zien. En ik heb wat foto's gemaakt op Facebook en Twitter. En iedereen kan ze daar bekijken. Nou, wat een dus, mooi. En ik zit, ja, ik zit er dus over te denken om gewoon een website te maken en daar alle foto's op te zetten. Hartstikke mooi hoor. Ja, het ja. idee dat er een wat groter publiek uh, ook naar kan kijken. Ja, want uh, ja, je weet dat ik de uitzendingen tegenwoordig, uh, als ik uh, ja, afgelopen woensdag ging het mis. Toen uh, ben ik in slaap gevallen en ik had graag willen uitzenden. En dan uh, nou heb ik uh, een pagina gemaakt voor Allo Radio op mijn eigen uh, uh, Facebook account en uh, ja ik moet alles maar naar uh, van mijn pagina naar mijn gewone pagina uh, uh, linken want anders leest niemand het want iedereen lijkt het 13 personen maar niemand kijkt erop dus wat heb ik gedaan dan link ik het door, dan doe ik op delen en dan komt hij op mijn gewone Facebook-pagina. Facebookpagina. Dat kan iedereen toch nog zien wat ik schrijf, maar ik kan beter zeggen. Voor meer informatie, dat en dat en dat, lees voor de rest, op de pagina van Aloha Radio. Dus mensen, dus als jullie, uh, uh, ja, dus ga dan op de uh, Aloha Radio, staat er dan gewoon. En er zat een, een zwart plaatje uh, met een, uh, ja, een logo. Een, een, uh, met paars en, en rood en blauw geloof ik en daar zet uh, ja, daar, daar ik nog wel eens wat uh, video's van de muziek die ik draai, ik heb er op twee geplaatst, eentje van Alla Alice en eentje van uh, um, hoe heet die andere ook weer met die house muziek, die heb ik ook gisteren of eergisteren geplaatst um, Atomic Cat dat is een house uh, een mixer, een dj net zo iemand als Armin van Buren. En die maakt prachtige muziek. En er zijn er meer band, bandjes die Nexus heten. En uh, die had ik ook op Facebook opgezocht. En die maakt helemaal geen house muziek. Dat is een beetje, ja gewoon een bandje zeg maar. Als, uh, als weet ik veel, uh, gewoon normaal beentje zeg maar met zang en alles erbij. Maar geen house muziek. Want, uh, want ja, het, het, het, het is toch het meest populaire muziek op, op dit moment. En nou is het niet, uh, ja ik vind het leuk, maar het is nou niet echt mijn muziek. Mijn muziek is meer uh, Golden Oldies en een symfonische rock. Maar dat mag ik niet draaien, omdat het niet rechtervrij is. Dus uh, en die twee bands die ik dus, waarvan ik de videoclip um, uh, op die pagina heb gelinkt, uh, die zijn dat dus wel. En dat mag ik dus wel uitzenden. Nou, het is leuk dat je dat toevallig zegt, want ik heb toevallig, uh, net vandaag mijn favoriete lijstje ingevuld voor de top 2000 aha ik zag uh, <clears throat> dat onze vriend Marcus een filmpje op youtube had gemaakt waarin hij zijn uh, in uh, waar ja, zijn inzending voor uh, de top 2000 uh, liet, liet zien en horen en toen ben ik dus even naar die site gegaan uh, van radio 2 uh, of MPO2, hoe je het ook noemt. Dan. En in ieder geval, daar heb ik dus mijn uh, lijstje gemaakt. Uh, met uh, muziek. En het leuke is dat je nu ook dit jaar, behalve dat je negen platen kunt invullen, of zoiets dergelijks, of tien uh, zeg maar uit de lijst, mm -hmm. kun je zelf ook nog uh, vier nummers um, of bands of artiesten toevoegen die uh, niet op die lijst voorkomen. Ja, maar weet je, ik heb een beetje me. Beden... Ik vind het wel leuk hoor, dat de radio, uh, dat, uh, hoe noemen ze dat? Van radio 2, die, die top 2000. Maar ik vind dat er een beetje uh, um, gemanipuleerd wordt door de KRO zelf. Of welke omroep het ook mag zijn. Ja, dat. Dat want, wordt het ook. En daarom doe ik er ook niet aan mee. Want Veronica, ik vind het ook geen race meer van. Allemaal Veronica, de hele shit zo. Is niet meer wat het was. Veronica is er ooit mee begonnen. In de jaren, eind jaren 60 geloof ik, begin jaren 70. Met de top 100 aller tijden. En daar kon je dan een top 10 op sturen. Plaatsen moest wel ouder dan 2 jaar zijn. En je mocht maar per liedje maar van één artiest kiezen. Nou. Dat is jaren goed gegaan en ik heb daar heel lang al meegedaan, vanaf uh, de jaren 80 tot uh, begin jaren 90. Maar nu uh, zie ik, uh, nou hebben ze allemaal ineens een top uh, 100 of een top 1000 of een top 2000. En laatst was er nog uh, een paar weken terug op. Uh, Radio 5, NPO Radio 5 Nostalgia. Een Evergreen Top 1000. En daar komen liedjes in voor die je bij Veronica niet hoort, bij 538 niet, op Radio 3 niet. Liedjes van zeker, van voor de oorlog, zitten er zelfs bij. En wat denk je wie er op nummer 1 stond? Het dorp van Willem. Ah ja, Willem Zonneveld. Ja, leuk. Hartstikke leuk. En uh, ja, het is toch een wat. Iets ander publiek, misschien van Radio 5. Ik luister het, uh, elke dag uh, naar Radio 538 van, uh, ja, vanaf 8 uur tot de uh, uur of tien. Want daar wordt lekker veel in gewaaweld En die gasten die, die, die, die, die, uh, die komen dan met actualiteiten. En daar lopen ze dan een beetje. Uh, aan de ene kant wel serieus, maar aan de andere kant uh, wordt er toch een beetje de draak mee gestoken. En dat vind ik fantastisch. Denk maar aan, aan, aan, de, aan de echte Jan of zo, weet je? Hey, weet je nog van vroeger dat je. Je had dan gewoon platenzaakjes en zo, hè? Oh man. En, de, en, de, en dat je dan gewoon. Dan kon je zo'n zo papiertje halen, zo'n klein mm. foldertje, weet je wel? Ja. En Daar stond een top 40 op. Ja, nee? ja, ja, ja, ja. Die, spa dat... die spaarde ik, die ging we ja, een week. Heb ik ook gehoord? Vaste middag gingen we daarheen. Ja, ja. Op een vaste tijdstip. Dan gingen we vanuit school, gingen we daar met yoghis, met gingen we daarheen. Leuk en dan man. gingen we zo'n top 40 krantje halen. Ja, dat met was dat, Twee dat... A4's of zoiets. Ja, wat dat, dan. Dat, dat, dat deed ik vroeger ook. He, want uh, want uh, ja, je weet, mijn uh, liefde voor muziek is gegroeid, uh, zo ongeveer de uh, laatste helft van de jaren zestig, door mijn broers. Ik had wat oudere broers, en die hadden vaak Veronica aan en die draaiden de platen van de Beatles en de Stones en de Kings en noem maar op. En uh, ja, ik heb, ook, uh, ik heb die radio zelfs nog bewaard. Ik heb toen de, een, een radio gekocht, lange en middengolf, van het merk RS, lange en middengolf. En daar heb ik de laatste uitzending van Radio Veronica op beluisterd. op 31 augustus 1974. En dat ding doet het nog steeds. Ik heb hem uh, maar een paar maanden geleden helemaal schoongemaakt. Dus, uh, ik, en... zal je, ik zal je eens een klote verhaal vertellen. Ik had van mijn opa, mijn opa heeft het. Hij heeft dat radiootje echt heel heel lang gehad en toen ik 16 was hmm. toen uh, kwam mijn opa die kwam met het radiootje naar, me, na, naar mij toe en die zegt nou mag jij hem hebben en het was echt een heel mooi klein met, ja blikken metalen transistor radiootje ja. maar dan zat zo'n leren hoes omheen. Ja, was er toevallig geen wit plastic radiootje met Juist. een koperkleurige ja. buitenkant? Ja, en er zat zo'n uh, nee. donkerbruine leren hoes helemaal mm. omheen, zeg oh, maar. Bij mij was die zwart. Met een, met, met, met, uh, met, bij mij was die bruin en, dan, mm. en met, echt met, met een hangsel eraan dat je hem over je schouder kon hangen, zeg maar. Mm. En die heb hij heel erg gehad. Maar die, die, op een gegeven moment is die kapot gegaan. Mm -hmm. En toen heeft mijn moeder gedacht van, ik gooi hem weg. Oh, oh dat, ik kwam thuis en dat ding was pleiten. Was Jezus, ja, vrouwen, ja, vrouwen, vrouwen, dat zijn zulke opruimmonsters. Ze vragen niet van, je, moet je het nog hebben? Maar ik moeder ik heeft ik dat... Pleiten. Mijn schoonmoeder is allemaal zo'n weggegooid type die alles wegflikkert. zelfs spullen waarvan ik denk, joh, het is mij niet kennen vraag of ik misschien interesse had. Of wat dan ook, een fototoestel met alles erop en dan. Het is allemaal wel ouderwets Maar wordt niet gevraagd wil jij hem hebben of wordt zomaar maar Mijn moeder, ik had een collega, een collega die, die was gek op kaarbolaarsen. Die had drie paar kaarbolaarsen. En uh, die komt een keer op een kwaaie dag thuis. Alle drie. Dus alle drie de paren waren verdwenen. En uh, dat bleek zijn moeder het ook. Echt? Moeders flikkeren alles weg. En dan denk ik, vraag het nou alsjeblieft eerst. Heeft er nog iemand interesse? Nee, moet je niet, ja, anders flikker ik het weg hoor. Ik, ik, had, ik had LP's, uh... oude LP's van mijn vader. Ik heb gelukkig nog een aantal kennisparen. Ik had singeltjes, die lagen gewoon bij mijn moeder in de, in de uh, hmm. ja, zo'n bergmeubel, zo'n wandkast. En mijn vader was al, al geloof ik, al een jaar of uh, nou, zeven, acht jaar daarvoor al overleden. En ik, eh, ik had toen al die wat singeltjes uh, eruit gevist en uh, ik denk, ja ze draait ze toch niet, en uh, toen heb ik ze me toegeëigend en die heb ik op een gegeven moment weer teruggelegd in de kast. Kom ik op een kwaaie dag van, van mijn werk, ik zeg, uh, waar zijn die singeltjes? Ja, die oude troep, uh, wat moedig mij. Allemaal weggeflikkerd van Willeke Alberti, van uh, Ronnie Tauber, uh, uh, de, de weet ik veel, wat voor artiesten uit de jaren 60 en zo. En die was allemaal weggeflikkerd, maar die LP's had ze gelukkig nog. Nou, toen, uh, moment, toen kwam de CD, uh, die was toen al een beetje in opkomst, begin jaren 80. Dus ja, toen ik op mezelf ging wonen, zei: Ja, joh. Mann, mag ik die LP's hier draaien? Ja, nee. Eh, nee maar mij, nou, ik heb gelukkig nog wat L platen kunnen bewaren. Alleen ik hou niet van kerkmuziek. En ik hou ook niet van James Lost, die heb ik laten liggen. Maar ik heb gelukkig, ik heb ze hier nog in een plastic tasje zitten. Nog een aantal albums kunnen bewaren. Dat zijn meestal verzamelalbums met romantische muziek. Van, eh, van Richard Kleiderman. Je kent dat wel, die pianospeler... En, en als ik die platen draai, dan denk ik weer om vroeger, toen ons gezin nog zeg maar, compleet was. bij was thuis. En, en ik heb het jaren jaren niet gehoord. En als ik hem opzet, dan weet ik het weer, weet je wel. En dat vind ik zo leuk. En er zit best wel aardige muziek tussen. En die doe ik nooit weg. Nou heb ik laatst ja, mijn kamertje, we kreeg dus van die kozijnen, weet je wel, de kozijnen. Mijn pick-up doet ineens niet meer goed. Mijn, mijn, uh, hij gaat over mijn platen heen. heen hij schijnt mijn naald versleten te zijn of zo. Nou ja, zo vaak heb ik die plaatspeler niet gebruikt. Toch is dat het gewicht niet goed was. Heb ik dan wat zwaarder gezet. Hielp niet. Afgesteld. Hielp ook niet. Ik denk nou, dan is mijn naald versleten. Nou ja, je moet ze volgens mij nog kunnen kopen. Maar ik heb ook nog een, een, een zaakje ontdekt in de, in de stad. Die, die LP's verkoopt. Uitsluitend het geen cd's, alleen maar LP's. Ik denk, wauw, hij was ge jammer genoeg dicht. En ik was toevallig aan het werk ook. Dus ja, we mogen niet in de werktijd eh, winkels binnen. En eh, ja, vandaag was ik ook al laat met bed daar. Maar goed, ik denk, wel toch het een keer? Het rondsnuffelen in een dat zaakje, want dat vind ik prachtig, man. Een oude ja. ouderwetse plaatwinkel. Maar wel de nieuwste LP's, hè. Gewoon van nieuwe artiesten. Ja. En, eh, maar ja, het is helaas aan één kant, het is niet analoog opgenomen. Het is allemaal gedigitaliseerd, alleen het enige analoog is dat het gewoon op LP staat. Ja, ik vind het apart hoe uh, muziek je zeg maar weer kan herinneren aan oude, aan oude dingen. En weer hoe muziek gewoon sowieso beelden kan oproepen aan vroeger. Ja. Ik, heb, ik, ik heb ook zelf een keer zoiets aparts meegemaakt. Mm. Um, ik weet nog dat wij woonden in een flatje en um, op een gegeven moment s'avonds laat. Uh, ik moest naar de wc als, als kind zijn echt pas denk ik nou, tien of zo. Mm -hmm. weet ik weet ik, niet nou, of iets in die buurt, ik moest niet van de wc en uh, ik. Uh, op een gegeven moment kom van de wc af. Het is heel bizar. Stond het huis van de buren stond, uh, stond in brand en de, en de brandweer was het aan blussen. blussen. Ja het draait op de van bij mijn ouders normaal ik zag, ik zag niks want ik moest pissen is toch bizar ja het is gewoon normaal is liedje van ik zag niks uh, ja, ik zag niks want ik moest pissen en ik dacht al dat ik wat missen ja en uh, toevallig, uh, ik zat op, inderdaad op de wc en ik kwam naar buiten en de huis van de buren staan licht oh jezus Ah. Was het vlak naast jullie of van de overkant? Naast ons. Nee, echt naast ons. Oeh, Maar jullie hadden er zelf geen hinder van, dus We ah, hadden er geen hinder van, nee. Ja, maar dat Het was, was wel typisch. En tot in de dag van vandaag. als nummer hoor je nooit meer op de radio. Maar als ik het op internet nog wel eens wil draaien, als, als, op YouTube of zo. Als, ja, dan, dan denk je daar gelijk was dat aan niet van? Was het niet een liedje van Nico Haak toevallig? Nee, Want als normaal. ze me meer missen, dan ben ik aan het vissen, maar dan hebben ze daar pissen nee, van. Nee, normaal heeft het liedje. Dat stond op dezelfde LP als Deur Donderen. Ja. En uh, hoe heet dat? En als Oer het hart stond daar ook op. Okay. En, en o -O Ali stond daar. Oh, ook. dat is van de, de groep Normaal. Ja. Oh ja, maar, maar, leuke band. Maar, maar daar stond ja. dus ook het nummer op, uh, Ik moest pissen. <laughs> Oké. Okay. Nou, zo te vallen, ja. Ja, dat is echt. He. Ja, maar dat, dat is gewoon het leuke. <laughs> dat, dat is dus gewoon het leuke. Aan de muziek. Dat, ...bepaalde nummers kun je gewoon gelijk mee terugnemen... ...naar een bepaalde situatie in je leven. Dat vind ik echt schitterend. Ja, lachen man. Je hebt gewoon met bepaalde nummers... Dan heb je gewoon bepaalde ideeën... ...bij een bepaalde herinneringen. En dat, dat is het mooie aan muziek. Maar er ja. is gewoon... Zoveel goede muziek en er zijn zoveel goede muzikanten die nooit, maar dan ook nooit op de radio te horen zullen zijn. Dat is op zich ja. best wel jammer. Ja, maar want dat, ze, dat, want dan, ze verdienen dat, het om. Uh, ja, maar nou, ja, kijk, dan zeg ik ook: dan kun je op Radio 5 hoor je die liedjes weer wel. Want er zitten liedjes bij die ik echt. ...zeker tientallen jaren niet meer gehoord hebben. Dat is zee mm. van een bekend nummer, joh. Ja, maar ik wow. bedoel ook sites zoals Freeplay Music en Yamendo en dat soort sites. Daar staat ook een set. En bijvoorbeeld uh, die, die andere site waar wij ook allebei een account op, op, op hebben, uh, Soundcloud. Oh ja, ja. Er staat gewoon zoveel muziek op die ja, door op de radio het horen, hmm. maar die hartstikke goed is. Ja, zeker, zeker. Want er zit een muziek bij die je gewoon op Veronica of op 538 op een radio 3FM zou kunnen spelen. Ja. Zulke goede muziek zit er, erbij. Alleen ze zijn rechtervrij, mits het gebruikt voor commerciële doeleinden. Als je bijvoorbeeld een commercieel radio station hebt, nou, dan moet je dokken. Maar ze kan de muziek ook kopen. Hè. En uh, als jij bijvoorbeeld een particulier bent zoals ik, ik ben gewoon niet commercieel, dan mag ik het gewoon uitzenden of wat dan ook, en alleen, zolang kan ik er maar geen centjes van verdienen. Oh. En dat geldt natuurlijk voor iedereen, in principe natuurlijk. Maar als ik bijvoorbeeld uh, een restaurant heb, en ik wil diezelfde muziek van Jamendo in mijn zaak draaien, dan moet ik er wel voor betalen, alleen te goedkoper dan via de, uh, ja, de reguliere commerciële markt. Want ja. dan moet ik de Buma Stendra rechten betalen. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat er is vrij weinig muziek zeg maar, die nu uitkomt. Wat ik dan af en toe, nou. heel af en toe als ik 3FM wel eens hoor. Nou, ik wat ik dan rijbeen. hoor, wat ja. mij echt kan boeien. Nee, nou, mij ook niet. Minimaal. Kijk, ik weet nog in de jaren 90, toch, dan had je een paar programma's op Radio 3. Toen heet het nog gewoon heel veel 3, geloof ik. En uh, dat had je Henk Westbroek hartstikke gezellig. Ja, en ook hoe heet dat nou, er waren altijd een man en een vrouw op. Dat was ook uh, zo uh, in de jaren negentig zo, midden jaren negen toch. Ja, dat, weet ik. dat was... was dat. Op de tijd waar nou Giel Beelen zit. Ja, ja. Ja, nou. uh, ja, ja in inderdaad. Ja. En dat was vroeger en, in de ja. jaren negentig. En ik had altijd Radio 3 al. En dit rechter volgens mij samen. En toen was Veronica geloof ik al, al commercieel. Die was toen nog geloof ik net een eigen radiosender hadden ze toen. Maar weet jij deze nog dan? Het Weeshuis van de Hits. Ja, dat was op zondagochtend geloof ik. Oh, echt mooi. Ja, nou dat waren tenminste nog leuke programma's. Maar toen Veronica bijvoorbeeld, de VOO, de Veronica Omroeporganisatie op de uh, publieke omroep zat. Vond ik ze veel leuker dan nu hè. Ja, want ik vind 3FM dus ook niet leuk meer. Het is ja, ik, gewoon een commerciële zender geworden. En ze hebben geen maar, lekkere, aparte ik vind, muziek ik ja. vind ze ook vind, Echte muziek. Ja, ja maar ja. ik vind ze ook zo links. Ik vind ze zo correct. Ja, dat vind ik ook wel. En, de, de, en dat is nota bene. Een, com, een publieke omroep hoort ja, neutraal te zijn. Punt. Ja, ja, ja en dat En ik vaak... Ik, was eerder, ik word er begin. misselijk ja, van, van, van die belen. Ik beelen. vind de aardige man, hoor, die bijen, ja. Maar ik vind ja, hem zo rood als een groot. Ik hij mening rood. te vaak. En ik hoef zijn ja, mening niet te weten. Dat hoef ik ook niet. Hij mag het wel hebben, tuurlijk. Ja, maar moet hij voor zich houden. Maar dat moet je niet doen. Kijk, ik zeg ook wel eens mijn mening op, op mijn eigen kanaal. Zeg, uh, ik, ja, maar eerlijk. dat is anders. Maar dat is gewoon, nou ja, vind je het niet leuk? Uh, dan ga je maar naar iemand anders ja, luisteren. Dat je daar niet. Maar ik heb zacht, dat vraag ik niet om Giel's Belen. Zijn ja. mening, wat hij over politiek en hij is super links? Mm. Dus maar dat, dat moet je overlaten, kijk, kijk, dan moet je het overlaten als je bijvoorbeeld een wereld rijdt door. En je heet bijvoorbeeld, hoe heet die presentator van de wereld rijdt door op tv? Ah, uh, ja. Nou ja, goed, iedereen kent hem wel. Okay. Dan mag je ook een mening hebben, alleen nodig dan. ...een linkse kandidaat uit en een rechtse, een VVD'er en nou, een okay, van de... Maar van dat, de van, dat, kijk, vandaar van... Daarvan, van en laat die mensen hun mening, maar, maar laat iedereen eerlijk antwoorden... ...of die nou voor de PVV is, voor de SP, voor mijn part... Dat of, is een of, beetje het probleem. laat iedereen... Nederland 1, 2 3, er Zes is zo, bijna geen rechtse. Nou jawel, jawel. Uh, ja, dat is uh, WO of zoiets, of WWO. Dat is die, die gasten die ook pauwnet net maken, die zijn pauwnieuws, die zijn rechts. Ja, die zijn okay, rechts. Je die moet zijn, toch aan uh, de trots. en de Afro zijn een beetje rechts, ze zijn meer gematigd rechts dan. Maar de fara vroeger, de fara is niet meer zo links als vroeger, hè. Vroeger, nou jongens, de kerk werd beledigd, God werd beledigd. Maar als er nu iets zegt over de islam, bijvoorbeeld. Nou jongen, dan moet je ze horen, je bent een vuile fascist. ...en je bent dit en je bent dat, dan ben je ineens rechts. De VARA is PvdA. Ja. De VARA is zo rechts als de Pestjol, die is niet meer links. De PvdA is zo rechts als het maar wezen kan. Ja. En, en, en de VVD daarentegen is eigenlijk zo links als talense schoenen. Ja, de VVD is geen rechtse partij meer. De PvdA is rechts geworden en de VVD is links geworden. Ja, ik zag trouwens uh, vandaag een leuk, uh, een leuk ja? hebben dingetje voor als je muziek en radio maakt. Het was uh, bij een uh, online webwinkel en daar uh, kon je een, een, een microfoon kopen die er heel erg oud uitzag. Maar dan wel gewoon met de nieuwste techniek van binnen. Ach jezus, ja, daar heb ik echt een hekel aan. Dat moet echt, echt, echt een originele microfoon zijn. Weet je, kan je nog herinneren, misschien, ja, misschien van voor jou thuis. Je had vroeger microfoons in de jaren 60, televisie zag je zoveel, die waren van Philips. En, uh, en die vond ik hartstikke mooi, die dingen. Je kunt ze nergens meer kopen. Want ze zijn, uh, ja, ze worden er niet meer in die vorm gemaakt. Maar jij bedoelt die microfoons bijvoorbeeld, die hele grote, die ze in de jaren ja. 40 en 50 gebruikten. Dit was dit was echt zo'n zo'n. Zo vierkant ja, zo'n metalen ding, echt een beetje die ribbels. Ja, een Amerikaans model. Ja, die dingen. ja bedoelt met die dikke ribbels. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja. ja oké. Okay. Ik begrijp wat je wil. Ja, die vind ik ook prachtig. Maar die zijn inderdaad zo geïntrigeerd. Het is... Uh... Ja, ik heb ook een condensator en die ziet eruit. Ja, het is een, com een professioneel ding. En uh, als ik uh, zes meter vanaf ga staan en ik zet de volume wat hoger... Dan klinkt het perfect, maar het is het mooiste. Dat is nou ja het mooie van een, van een uh, uh, condensatemicrofoon. Als je het geluid zacht zet en je gaat er dicht met je mond op zitten. En je, en je praat gewoon rustig. Dan hoor je de omgevinggeluiden niet. En je stem die klinkt echt, je hoort de diepste bassen en de hoogste tonen uit je stem. En een, een dynamische microfoon klinkt ook wel aardig. Maar heeft niet die kwaliteit van een... Uh, condensatormicrofoon. Ja, weet je, weet je wat ik ook mooi vind? Dat is zo'n uh, binaural uh, microfoon, zo'n bironale microfoon, oh. die echt zo eh, uh, uh, ja, je hebt van die, van die YouTube films ook, van uh, binaural uh, voor hersenstimulatie en zo. Okay. Waarbij je echt gewoon um, ja, die microfoon bestaat ook vaak uit twee delen, zeg maar. En dat is echt gewoon met een, een microfoon. Er zitten ontzettend veel instellingen op, zeg maar. En dan kun je echt helemaal horen als iemand om die microfoon heen loopt. Dan kun je dat gewoon horen, zeg maar. Ja, ja. Als je dat dan terugluistert, dan gaat dat echt van je linkeroor. Dan hoor je hem echt zo. Kijk maar eens okay. op YouTube, kijk maar eens naar dat soort filmpjes. binaural, Narrow, het is fantastisch, is dat. Yes, oké. Okay. Ik ga even de opname stilzetten, want ik ga even naar de wc. Ik ben binnen vier minuten terug. Yo. Misschien iets eerder, dus uh, oké. Okay. Aloha Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. zijn Jacco en DJ Jaap op Aloha Radio ah, Oké, okay, daar zijn we weer <laughs> <Ja>. Ik <tries> ah. zat net even dat uh, met stijgende verbazing dat artikel te lezen over die gerechtelijke uitspraak van gisteren waarin een uh... oh, van eergisteren bedoel je ja, gisteren van vrijdag, ja. Waarin een pol, uh, een klein kind en zijn twee grootouders dood Ja. en een staakstraf van 120 uur krijgen. Ja, belachelijk hè. Ja. En vervolgens gooit die vader een stoel naar de rechter. Ja, ja, ja, er ja, ja, is wat voor te zeggen. Geweldig is niet en, de oplossing, en, maar ik begrijp hem wel. Maar uh, zij heeft uh, geen aangifte gedaan hè? Ik denk dat dat ook heel verstandig is. Ja, want uh, weet je wat het is? Het openbaar ministerie gaat wel in hoger beroep, hè? Wat ik wel apart vind, is dat... Of tenminste, de, de officier... Of sorry, herstel, herstel, herstel. De officier van justitie gaat in hoger beroep, sorry. Het was niet het OM, even een foutje. Ze gaan in hoger beroep, want ze vinden de straf waarschijnlijk ook te laag. Het is waanzin. Tien jaar, tien jaar minimaal. Ja. Ik vind dit. Hij schijnt volgens politieonderzoek 120 gereden te hebben. Ik heb het ook gelezen. En doorgelinkt op een Facebook, dus kunnen jullie allemaal lezen. Ik vind het belachelijk. Ik vind het zeker minimaal 10 jaar strof. 3. Personen zijn er dood gereden. Ik vraag me af, in dit geval was het een vrouwelijke rechter, niet dat het wat uitmaakt. Nou, Ik vraag me af, wat gaat in godsnaam in het hoofd van zo iemand om dat jij denkt dat 120 uur taakstraf genoeg is? Nou, dat. In wat voor een beweging. In wat voor een wereld. Dat is drie weken werken, hè? Ja, dat is vijf, zeg maar van maandag tot en met, tot en met vrijdag. Dat is acht uur werken per dag. Dat is drie weken straftaaksel, onbetaald. En misschien krijgt ze nog een tramkaartje, ook nog gratis, die, die, of die man dan bedoel ik. Ik vind dat is toch geen straf, man? Dat. Ik vind zo iemand om tien jaar in de bak te zitten op water en brood en uh, geen bezoek, helemaal niks. En uh, ja, ik, ik kan er met mijn pet niet bij, het zijn echt Zweedse, Zweedse, Zweedse strafmaatregelen. Zo uh, Zo'n rechter moet je de standtapeden uit de functie zetten. Nou, weet je wat ik vind? Ik vind je moet minimumstraffen invoeren. Zoals, uh, ja, ik ben geen Geert Wilders fan, maar hij heeft het over minimumstraffen en daar sta ik helemaal achter. Minimum straffen. En anders weet ik het ook niet. Gewoon minimaal 10 jaar en maximaal 15 of zo. Ik zeg maar wat. Maar ja, gelukkig gaat het uh, officier van justitie in beroep. En ik hoop uh, dat hij gewoon 10 jaar minimaal gaat zitten. En niet omdat het een pol is, al was het een Nederlander en dan je een blanke huidskleur. Ja, dan gaat het niet. Of is hij groen en geel. Uh, als je zoiets flikt, dan moet je gewoon jaren de bak in. Klaar. Ongeacht wie of wat je Zo, achtergrond is, is of wat dan ook. Punct. En dan nu het volgende nieuws ook. Uh, laten we dan maar even andere nieuwtjes doen. En dat is wel ja. mooi voor zozio natuurlijk. Hmm. Uh, 9 is weer terug op ja, Facebook. Ja, dat heb ik ook gelezen, inderdaad. En hoe komt het dat hij weer terug is dan? Heeft hij het uitgelegd, zijn verhaal? Of uh, het gaat er maar wat van racisme beschuldigd? Ah, hè? Ja, Facebook. Ja. had uh, berichten binnengekregen van racisme. Maar hij heeft Facebook zelf een brief gestuurd waarin hij zegt van... Hé, hey, ik ben zwart, ik ben een neger, ik noem mij een neger. Het is gewoon wat het is. Ja. Er, is waar, waar, er is geen sprake van racisme als ik als neger zeg dat ik een neger ben. Natuurlijk nee, niet. En, en trouwens, hij ik ook hele boezwarte aanhangers, want ik heb filmpjes van hem gezien, dat hij met nog twee negers, om het maar even zo te noemen, die, die lag in een deuk toen hij ze betoogde. tegen dat was zich ook een eh, ja, vorig jaar of zo, dan zaten ze in de auto met z'n drieën en hij zat dan zijn mening te verkondigen, nou die twee andere negers lagen in een deuk. Ik denk als het racisme is, nou dan hadden ze hem afgemat. <laughs> ja, toch? Er zijn, er zijn ja. mensen op Facebook die zijn zo gevoelig. Ik heb ook kritiek op blanken hoor. Je moet Echt. eens weten wat er hoor Ik kan Rut hebben. Rut is een blanke. Nou, ik mot die vent niet hoor. die Rutte. Samsung. En Samsung, Noem maar op. Dus, uh, maar, nou, ja. Um, ja, nee, dus dat is. Dat is uh... Hij is leuk, hij is terug en ik mag zijn filmpjes graag zien. Ik, ben, uh... ja, ik vind het hartstikke leuk wat hij iemand doet. ontzettend uh, uh, je had, uh, leuk. Je hebt nog zo iemand, hè, die, die heeft een liedje gemaakt over Zwarte Piet. Een pro Zwarte Piet lied. En het is ook een, een, een, een zwarte man. En hij heet gewoon iets van Pest Online of zoiets. Hmm. En die heb ik ook op mijn Facebook staan. Hartstikke wel lachen joh. En hij staat zelfs in de top 40. Leuk man. Ja. Dat was leuk. Ah, het was wel mooi, want van de week uh, uh, zag ik een programma op tv en die ging eens wat dieper in op, op, over die, die mensen die dan zo anti-zwarte piet zijn, zeg maar. Hm. En die paar blanke aandachtshoeren die er omheen lopen. <laughs> uh, maar... Uh, die mensen, die, die, zeg maar, die, die zwarte ook, en, en, en die daar zo over schreeuwen, die zijn als hou je al het zwarte uit, dan die zijn, want het enige waar die op het uit zijn is op genoegdoening, geld. Die willen Boem. geld van een Nederlandse oma, en, en, en, dat, dat zeg maar, die willen financiële tegemoetkomen komen. Ja, Want dat en, is ook waar ze op hun website steeds zo. Ja, we hebben. Ja, maar wij, wij willen wij, financiële tegemoetkomen komen ja, maar, voor de emotionele schade die wij hebben. Ja, fuck joh, fuck joh, hoe worden wij niet beledigd? Dat die, die, die, zal ik maar niet bij namen noemen. Nederlandse vrouwen worden verkracht, beledigd, uitgescholden voor hoe wat bespuugd. Uh, Joden worden gepest, homo's nou, worden gepest. Hoe kunnen ze het beledigd zijn en, en, over iets dat ze zelf niet En, en, en daar kunnen ze hun ook wel een genoegdoening uh, voor 20.000 euro schade of meer. Het gaat ja. om geld. Ik vind het het gaat gewoon om de centen En die wel. gasten die zitten onder elkaar, ze dreigen de tyfus te lachen. Want die vieren ook gewoon in Sinterklaas met een zwarte piet hoor. Want die denken wel, oh, die zullen we die kutblank even een poot uitdraaien. Want die vader vieze slaven ah, onder En dit is het tijd zijn van 10 uur. Toen, is, toen zeg maar de slavernij nog in hoogtijdagen vierde. Nou, ik zal je zeggen, ik ben trots op de. En dit is het tijd zijn van 10 uur. Ik zal ze eventjes even een trap nageven, zo. Het, het, het, het, het, het, het zal allemaal reetroesten roesten, echt. En wat ik grappig vind, is dat je dan gewoon gelijk zo'n groepje van links-correcte uh, mensen, aandacht, hoe we er omheen krijgen. Uh, die, die, al, die, die mensen heb je... <huch> heb je het nooit, maar dan ook nooit erover gehoord. Maar vorig jaar en dit jaar, in één ja, keer de laatste twee jaar, gaan ja, ze ook beetje, lekker eens schil. ik denk dat het niet Zijn al, ze ook ja. lekker in het nieuws. En dan hebben ze ook in één keer een ik mening. Denk, ik weet wat het is. Ik denk niet dat het niet alleen om het geld gaat, maar ze aandacht, aandacht, ze willen aandacht, die ziele En het is crisis. Want in de jaren dertig was er ook crisis. En toen kregen de joden overal de schuld van. Toen hadden de joden het weer gedaan. Nee joh, de joden, daar moet je juist blij mee wezen. Ik ben blij dat Nederland pro-Joods is en pro-Israël. Want zonder de joden had Amsterdam nooit zo rijk en welvarend geweest in de 17e eeuw. Punt. Dus. <laughs> nou, en, uh, een dikke vinger uh, aan iedereen die, uh, die uh, tegen joden is. Fuck af met uh, dat uh, ik, uh, ja. ik kwam van de week, was uh, mm -hmm. ik eventjes met de hond aan wandelen. En toen kwam ik uh, drie kusten tegen. Oh jee. Oh. En, en uh, die, vertelde, die vertelde mij een verhaal. Die had een beetje een vieze mop. Oh jee. En ja, vertel uh, maar. Die moest, uh, die moest uh, naar een of andere kantoor toe voor zijn belastingaangifte. Oh. Dus uh, oh. hij stapt zo'n lift in en er staat een vrouw in die lift. En dan, uh, hij staat zo in die lift en die lift die gaat langzaam omhoog. Hij draait naar die vrouw toe en hij zegt zo van, uh, goh, kan ik je voeten ruiken? <lacht> dan zegt die vrouw zo van, nee, bent u nou helemaal gek? Dan zegt hij, oh, dan is het je kut. <lacht> ik ken er ook een. Er komt een blinde man, die komt bij de bakker binnen. En die vrouw achter die uh, toonbank. Uh, daar krijg ik al die feministen over mij. Nee, maar goed, er interesseert me geen hol. En die, hij uh, zegt: uh, Ik wou graag twee haring van u. Hij ah, zegt: ze, Sorry meneer, maar uh, u staat bij de bakker. Nou, zegt hij: Ik dacht al, dat murte hier vis vis. Dan mag je je kut wel eens een keer wassen. <laughs> Hoe vind je die? Ja, die kan er wel in. Die kan er wel in, ja. Bij Alhéwa Radio mag je alles zeggen, hè. Ja, ja, ja. En, en als mensen dan problemen hebben... stop maar lekker naar de rechter. Want, uh, ja... We zijn, we zijn, we zijn, <tot> het heb toch, toch geen zin, want we zijn allebei zo gek als een deur, hè Jacco? <laughs> ja, ik ben al jarenlang uh, ja. gek geklaat. Dus ja, ik, ik ben al vanaf 1980 gek. Ik heb jarenlang bij een uh, bedrijf gewerkt, waarvan de helft zo gek is als een deur. Dus dan kan, dat, uh, kan ik dat allemaal zeggen, hè. Dus uh, ja, jongens... Dan zei ik, ja, ben ik ben een zwaar gehandic geestelijk gehandicapt. Dus jullie kunnen me niks maken. <lacht> uh, uh, uh, uh, uh. Oh, even, ik heb ooit een keer Even mijn maar... kwel afvegen hoor, even mijn kwel afvegen. Zo, dat is wel weg. Het bedrijf waar ik voor werkte, ja. die hield een werknemers tevredenheidsonderzoek. En uh, ja. tijdens dat onderzoek had ik gewoon de vragen eerlijk ingevuld. Dat het gewoon een grote ben is. <lacht> dat ze hun personeel gewoon waardeloos behandelden. Ja, Maar was dat dus wel mijn... allemaal ik was de, een van de weinigen, dat was gewoon de waarheid, maar ik was gewoon een van de weinigen die het gewoon durfde en zijn naam eronder zetten. zette. Oké, okay, nou dat terwijl, terwijl, terwijl, de, terwijl de rest allemaal schijnheilig, normaal liepen te schreeuwen van oh klote kut dit en dat, maar toen zo'n zegje konden doen, okay. toen uh, waren ze allemaal poeslief en hielden ze de bek dicht en oh, het was allemaal zo fantastisch. Nou, dus, uh... dus wat gebeurde er toen? Een week daarna werd ik thuis opgebeld door de GGD, Geestelijke Gezondheidsdienst, nee. of ik was helemaal lekker was en of ik niet in een de depressie zat of dergelijke. Ik zei nee, ik, zeg, ik zal je uitleggen wat het verhaal is. Ik, zei, ik was de enige die eerlijk was. Maar sindsdien, als ik dan toch gek ben, dan gedraag ik me ook maar Ja, tuurlijk. En weet je wat het is? Uh, ze nemen je toch niet serieus, dus dan kan je alles zeggen wat ze wil. Maar ze zeggen, ja, die, gevaar, die gek is toch niet gevaarlijk. Laat maar gaan. Maar ja, dat dacht Theo van Gogh ook. Maar ze hebben wel eh, hem van deze wereld afgeschopt, hè? En hebt hij toch onderschat, hè? Eh, met hulp van, van de overheid. Van de linkse het linkse zootje. Maar ja goed, daar moeten we even verder over hebben. Eh, eh, ja, ik bedoel, ik kon wel lachen om die Theo van Gogh hoor. Ik mocht die gozer wel weten. Want hij schopte ook andere heilige huisjes om, hè. Hij ja, had op alles was, kritiek. Ik heb het een keer gezien uh, op tv tegen Marcel van Damme. Nou, dat ging weer lekker. Ah, heerlijk. Man. Marcel van Dam, gadverdamme, van een smeren. Ja, een ja. enge man is dat, zeg. Oh, ik Kots van die man, echt waar. Met de, uh. dus. Maar, uh, nee, nee, maar ik heb dus wel even de moeite genomen, wat ik zei, om de, van mijn eigen topje van muziek uh, in te voeren. En dat blijkt toch maar weer dat ik gewoon een oude zak ben. Ik heb al <laughs> Simon en Garfunkel en zo Ja, dat is wel Floyd prachtig. Ja. Yo, ik heb de nieuwste van Pink Floyd gekocht van de week. Dat ik Sorry. via Bolcom besteld. Oh. En die uh, verzamelste van Queen. En er staan drie gloednieuwe nummers op, tenminste. Eentje was eigenlijk bedoeld voor het album uh, The Works. Yeah. En dat is gewoon uh, niet aan gemixt, of wat dan ook. Het is gewoon origineel. Die hebben ze erop gezet. Daar hebben ze een duet met Freddie Mercury en Michael Jackson. Okay. En hebben ze erop gezet en die staan aan het begin van de CD. Dat is wel leuk, want vaak zetten ze de mooiste nummers achteraan. En dan hopen ze dat je denkt: Kijk, een de LP ga je niet steeds die naald verzetten. En in CD kan je nog zeggen: Nou, draai is nummer 10 of zo. Nee, dat waren de eerste drie nummers en dan één nummer, dat was een, een remix van een solo album van Freddie Mercury daar hebben ze dan uh, de muziek uh, van Queen onder gemixt, maar uh, ja, ik, ik heb de dubbelaar gekomen ze hebben ook een enkele versie, ik denk nou ik koop gelijk de dubbelaar, voor die paar euro meer heb je gelijk de dubbelaar maar die van Pink Float is ook goed echt, echt goed hoor, er staan heel veel uh, uh, nummers op, die, uh, die, die zijn instrumentaal, en uh, de laatste twee niet ze hoor je dan met zang? Maar ik vind hem goed. En het is, ik heb gehoord dat dat ook de allerlaatste album is die ze hebben opgenomen. Want ze gaan ermee stoppen met albums opnemen. Want ze zijn ook niet zo jong meer. Ik ga en weet gaan, je, dat ze we nog met z'n drieën zijn. Wil je toch alles hebben? Ja, ik heb dat met Queen en de Beatles heel erg. En met de Rolling Stones ook. En de Moody Blues, daar heb ik niet alles van. Want, want ik vind sinds de jaren 80, begin jaren 80. Kijk hoor. En daarna zijn ze een beetje oudbollig geworden met de liedjes. Een beetje te braaf. En dat vind ik wel jammer. Ik had het met Prins. Prins, Prins die, die, die bracht eigenlijk ook gewoon, gewoon zijn albums uit. Maar op een gegeven moment had die keer, bracht hij Diamonds and Pearls uit. Mm -hmm. En dat was gewoon een, een, een dubbel CD waar staat in een hele mooie doos. Mm -hmm. staat, en die kwam uit en die was hartstikke mooi. Maar... Nog geen twee maanden later kwam er een nieuwe versie van Diamonds and Pearls uit. Met een, een hologram in de hoes en zo, Echt ah, dat je heel mooi ja, spiegelde. Ja. En twee ja. extra nummers. Ja, die ga je dan ja. toch halen. Ja, maar kijk, dat vind ik nou het smerige. Want er is van David Bowie, want ik heb van David Bowie ook veel materiaal. Ik heb, die, uh, ik heb een verzamel cd, een, uh, een dubbel cd. Met alle grote hits. En wat erna kwam, heb ik gewoon op albums staan dus tot zijn laatste cd van 2012 of zo, 2013. Die heb ik ook, die allerlaatste. Maar nou hebben ze nota bene een verzamel cd uitgebracht. Ik dacht een dubbelaar, of met drie cd's, dat weet ik niet meer. Dan hebben ze vier extra nummers die nooit eerder zijn uitgebracht. Yeah. En ik denk, ja ik blijf niet bezig. Maar ik heb een geintje uitgehaald, leuk, ik had een collega, die, die werkt helaas niet meer bij ons. Die haalt alles van internet af, illegaal. Die plaatsen, dat zijn dan, ja, hoe noemde die dat ook weer, Dat zijn dan, uh, ja, ik ken even niet op de naam komen. Maar goed, dat zijn liedjes, die zijn dan uh, wel origineel. Maar die heeft hij dan illegaal, zet hij ze dan op het internet. Dan kan je ze zo downloaden. Bootlegs. Ja, bootlegs. Nou, het zijn wel... Wel originele nummers, maar illegaal op internet plaatsen. Je mag niet zomaar een liedje van een band... Uh, nee, het is er als in... Juist. En dat, uh, de, je, je weet, ze hebben van Queen drie keer alle albums uitgebracht. Eén keer. Uh, gewoon uh, in de jaren tachtig. Maar dat was niet om aan te horen, want sommige CD's. dat was niet eens mooi afgemixt. Dat was uh, zo rauw van band op, op digitale uh, systemen overgezet. zonder uh, te zorgen dat uh, het geluid goed klonk. Dat was niet om aan te horen. Toen kwamen ze met een. van Hollywood, uh, ja, uit Amerika. Dan hadden ze een, een, een uh, geremasterde versie. die klonk wel goed, die heb ik dan. op of op, op op CD dan. En toen later hebben ze weer van de Engelse plaatsen, maar ze EMI, hebben ze het uitgebracht. Met een paar extra nummers, die ze een andere bewerking, die al eerder was opgenomen, of een soort demo opname. En ik denk, ja ik ga niet weer die hele serie kopen, dat kost me godverdomme vier, vijfhonderd euro. Nee, daar ga ik niet aan beginnen. Maar die jongen, die had al die albums op zijn website staan en toen heb ik die extra nummers die erbij stonden die stonden wel op een aparte cd dan hè? Dus ja. ik... en die heb u allemaal uh, erop gezet en die heb u naar me toe gestuurd ik heb ze allemaal in mp3 vorm gelaten ik heb ze allemaal uh, op cd gebrand in mp3 en nou heb ik al die extra liedjes en ik denk ja ik ga niet alles nog een keer kopen bij mijn zo. Weet je al? nou ik denk ja ik denk, en als je nou kijkt, kosten die cd's gewoon bij Bork om elf of 12 euro, weet je wel? Maar ja, als je al die albums koopt, Elvis heeft er ook heel veel uitgebracht. Als je daar alles van opnieuw gaat kopen, joh, dan ben je honderden euro's kwart, dan ben je toch gek als je dat doet. Wat ik ook leuk vond is als een artiest een album had of een cd. En daar stond aan het einde nog een geheim nummer op. Ik weet dat Phil Collins en Prince ook, die hadden, die hadden wel eens dat soort cd's. Dan, dan was het laatste nummer was voorbij. En dan hoorde je een minuut lang niks, zeg maar. Ja, en, ja dat klopt. En dan dat... zo in één keer ja, kwam er nog een is, extra die... liedje zijn. En die stond dan niet aangekondigd op, nee. de, op het hoesje. Ja, dat hadden ja, de Beatles en, ook een en, keer en later gedaan. Later had je he? dat ook met films. Bijvoorbeeld ja, met die Harry Potter films. Mm -hmm. en, dan, dan, ik, ik wachtte daarop, want ik had het gehoord. Mm. Dus ieder, iedereen liep weg uit de filmzaal en ik zat daar gewoon in mijn eentje nog. Hè? <laughs> ja. Ja, ik was met een camera toen. We zaten met z'n tweeën daar nog. Want wij hadden gehoord. Als de aftiteling en alles helemaal weg is, gaat het beeldscherm om zwart. Mm. En als je dan heel even wacht, <laughs> komt er in één keer nog een stukje van vijf minuten achteraan. <laughs> ja, en, en dat was ook zo dus. Ja, dus wij hadden als enigste in die hele zaal, hebben wij dat stukje van vijf minuten gezien. <laughs> leuk man. Dat is leuk, dat soort dingen. Kikken joh. Ja joh, dat, dat had je met de Beatles ook, met het album uh, Sars Pepper. Uh, ik had dan de, de, de, de herpersing, want mijn, een broer van mij die had dan uit. Die was dan uh, ja, wat eerder als ik mijn platen koop, omdat hij eenmaal na vier jaar ouder was als ik. Die had het album uh, uh, Sars Pepper van de Beatles. En dan hoorde je aan het eind uh, hoor je dan, uh, dat nummer... Uh, uh, ja, hoe heet nummer? Ik weet het de naam niet eens meer, maar goed hoor je dan aan het eind zo ineens op die piano. Bam. Ja. ja dat is mooi en dat was het en ik kocht dit plaat en wanneer was dat? Eind jaren zeventig. toch? Dus wel de LP. En dan hoorde ik uh, datzelfde en hoorde ik. Uh, dan bleef hij aan die, die, die spelen, Ze ging de arm niet aan het eind omhoog, maar die bleef hangen in de plaat. In de plaat. En dan hoorde je. Ja. Zoiets weet zo. Ja. En mijn broer die hoort tot hartstikke, hè? Dat staat er niet bij mij. En joh, daar is mijn plaat dus, mijn versie. Nou, en ik laat hem tot het einde lopen en hij blijft hangen op het eind van de plaat. En dan hoorde je niks. Hoor je hem Ik zeg, shit man, hij baalde als een stekker. Want de eerste, album, de eerste uitgave stond dat er ook op, terwijl ik toch een herpersing had. Ja. Nice de kwaliteit. Ja, dat is ook wel apart, want dan heb je ook nog Allemaal de zelf, vraag, ja, wat zou je doen als, um, ja, als er een, ja hoe moet, nou, misschien kun je het een bootleg noemen, als er een album is van een artiest, waarvan de artiest zegt gewoon van, nou, dat vind ik zelf, ben ik daar niet zo happy mee, dat breng ik niet uit, zou je het dan toch gaan luisteren, zou je het toch willen hebben? Ja. Weet je, ik heb eens een keer een album gekocht. En ik een keer ze gisteren. Want vroeger wilde ik wel eens platen eerst luisteren. Voordat ik ze kocht. En toen had ik op de Bonnefoy eens een keer een, een LP gekocht. Van de band... Um... Met dat liedje Caterpillar. En die vond ik zo geweldig. En hoe heet die band ook? De Cure. de Cure. en Die heb ik zomaar op de Bonnevaui gekocht. Ik denk nou als die zingel al goed is. is de LP ook wel goed. Maar mijn neus. Er waren maar twee liedjes die ik leuk vond. Dat was Caterpillar uit 1983. Of 84. En nog een liedje. En de rest van de LP vond ik geen donder aan. Maar als je een verzamelaar van ze koopt. zijn alle liedjes leuk. Want de bekende liedjes vond ik ook leuk. Dan heb ik deel 1 en deel 2 dan. Die zijn allemaal fantastisch, maar alleen die ene LP, die ik dus niet op cd maar op LP had, twee liedjes en dan nou, denk nou, ik, ik denk, shit, wat is dit voor bagger muziek joh. Ik denk dat ik beter de singles te kennen kopen, dat kostte toen ook wel zes gulden hoor, moet ik zeggen. Ja, als je voor 18, 19 gulden een hele album hebt, dan denk je, ja dan heb je gelijk alles. En dan valt uh, van de 11 liedjes 7 uh, uh, vallen tegen. Nou bepaal je, ik heb het vaker gehoord hoor. Ik zou je ik een mooi verhaal vertellen. Ja? Prins uh, had uh, zo, in de tijd van Purple Rain het mm -hmm. album waar ik het over heb is iets ouder dan Purple Rain ja. heeft, hij ooit, is er ooit, um, heeft hij ooit een album opgenomen en dat heette The Black Album ja, is... The Black, uh, ah. de, de, de Black Album heet The Black Album omdat hij heeft aan dat album gewerkt hij heeft het volledig opgenomen ja. maar hij was er niet tevreden mee dus hij, dus hij hij heeft het zelf nooit uitgebracht zeg maar, toen mensen toen heeft hij ervoor gekozen om er niks mee te doen, maar ja het ligt daar dus het komt toch naar buiten dus ja. over de hele wereld zeg maar, ging het geroezemoes van er is, een, er is nog een Prince album, dat heet de Black Album ja, en, ja, ja. dus ik ging toen naar Plato in Apeldoorn waar mm. ik toen al mijn platen kocht zeg maar. mm. en ik verzamelde alles van Prince want ik was een groot fan mm. en dus ik zo tegen die jongen achter de balie. zeg van ja, er is eigenlijk nog één album waar ik naar zoek. En hij kijkt mij zo aan en hij begint te lachen. Hij zegt ja, dan weet ik wel waar jij het over hebt. Dan heb jij het over de Black Album. Mm, mm, mm, mm. Ik zeg ja, daar heb ik het eigenlijk over. Hij zegt nou, dan moet je volgende week even terugkomen. Ik ken een gozer in Amsterdam. Hij zegt en die heeft dat album en die heeft er ook nog een paar, die heeft er een paar liggen. Misschien wil die er wel een aan jou verkopen. Nou, een CD of LP voor hem? Dat was in die tijd bestonden, ik praat echt over de jaren tachtig. Oké, okay, ja. Dus de wa okay. CD was nog lang niet uitgevonden. Ja, okay. En uh, dus ik had net een album van, van, van Prince daar gekocht. En um, Sign of the Times had ik gekocht, geloof of zo. Ik weet niet welke. Maar in ieder geval hmm. op de video gedaan. En hij zegt van: dus, maar dat is dus, dat vind, ik, dat vind ik dan zo leuk, weet je wel? Dat is iets. En dat wil je toch, je wil het toch hebben. Later heeft hij e e gewoon e CD's uitgebracht. Want hij had nog zoiets van. Ja, fuck, dat album heeft best wel heel goed verkocht. En ik heb er geen kloot aan verdiend. Dus hij heeft die nummers gewoon alsnog later gebruikt over diverse albums heen, zeg maar. Oké, als Het is toch trekt, gewoon zeg. iets wat je dan wil hebben, weet je wel. Ja, geheim die, had die, die, album, had die is, ja, ja, maar daar kan ook een commercieel trucje achter zitten, hè. Tuurlijk, als, als, als, als kan het als verkoopstunt. Zijn. Want van de Beatles ging ook het gerucht dat uh, Paul McCartney in 1966 was verongelukt. En die was aangereden door een Volkswagen Kever. En, uh, en, en dan zie je dat album Abbey Road uit 1969, en dan lopen ze over een cipra-pad. alleen Paul McCartney loopt op blote voeten. En ze lopen van links naar rechts en er staat daar op de kenteken van het album van die Volkswagen, If 28. Dus hij was 28 als hij toen had geleefd. Maar het is allemaal gelul, want Paul McCartney is geen Amerikaan, het is gewoon de originele Paul McCartney. Dat is gewoon een verkoopstunt. Er was ooit een student die, die, die wou toen een werkstuk maken over de Beatles. Dus dat was een examenopdracht. En die koos voor de Beatles. En die heeft dat toen per abuis ontdekt. En dan ook als je sommige liedjes achter sephora draait, dan hoor je ook bepaalde boodschappen en dat slaat op de dood van Paul McCartney. En, haar, en de beste man is nog steeds springlevend. En weet je dat Judeel daar maandag uh, 70 jaar wordt, de 24ste? Oké, okay, en ja, dat vind ik een grappige man. Hij, uh, dus morgen maandag 24 uh, uh, uh, november wordt hij 70. En mijn nichtje, die wordt uh, uh, 23, want die is uh, op 24 november jarig. Dan wordt ze uh, 23. En ze is uh, dus inderdaad gestorven. Of uh, sorry, ge geboren op de sterfdag van Freddie Mercury. Mm. Ze was er wel iets eerder als ze haar dood ging. Zij gaat ochtends geboren en Freddie Mercury stierf s'avonds 7 uur Nederlandse tijd. Dus ja, als andersom was geweest zou je zeggen, misschien is ze wel een reïncarnatie van Freddie Mercury. Maar dat is dus niet zo. Wat mooie is, dat Freddie Mercury heeft gestudeerd voor illustrator, illustraties maken. Want ja. je kent wel dat logo van Queen, hè, met die vogel, die grote uh, phoenix, met die grote vleugels en die twee leeuwen. Nou, dat was eigenlijk zijn, zijn ja, daar heeft, heeft hij voor geleerd. En mijn nichtje, die, die doet dat werk, uh, de, ze heeft er ook voor geleerd, dat is wat toeval allemaal, weet je. Ze is geboren op Freddie Mercury's sterfdag, en ze, ze beoefent het vak waar Freddie Mercury voor geleerd heeft, alleen hij heeft er nooit iets mee gedaan, behalve dat logo maken. Nou, hij is gewoon zanger geworden, omdat hij er toevallig inrolde in die band. Ja, op de een of andere manier. Zo, die gozer heeft een goede stem. En zo is hij er eigenlijk een beetje ingerold. Dus ja, hij viel gewoon met zijn neus in de boot. Aan. En dat vind ik zo frappant, weet je wel. Dat is een, een, een dochter van mijn broer dan. hè? Die heb het dan, gisteren hebben ze daar verjaardag gevierd. Of, of eergisteren, ja, hoe kom ik daar nou bij? Vrijdag als dat, de 21e, heb ze het gevierd. En uh, morgen is ze of de 24e. Nou wordt ze, ja, 23. Dus jongens, jongens, jongens. Wie weet over twee jaar wat er dan uitkomt van Freddie Mercury. Een onbekend materiaal. Dat hebben ze gewoon bewust bewaard natuurlijk. Want er valt er weer centjes te verdienen. Niks mis mee op zich. Maar ja, goed, kijk, U2. U2, Bono. Ja, die, die gozer die verdient uh, bakken voor geld aan die Ebola-virus in uh, dingen. Want die gasten waren net als die, die weet die die, die, die van... Uh, I don't like Mondays. Dan hebben ze alweer de derde of vierde versie van. Then they know it's Christmas time. Geen een beetje Oh man. Verschrikkelijk. Blijf er van af van het nummer. Weet je wat het is? Die artiesten hebben allemaal de eerste keer dat ze dat hebben gemaakt. hebben ze miljoenen, miljoenen euro's verdiend. omdat hun CD's ineens beter verkochten. Ach, ja, He? Er zat ook ja, dat Queen bij, dat zeg ik gewoon eerlijk. Queen zat er ook bij. Er zat er hoe bij. En toen kwam er nog een tweede versie voor. Weer een andere actie, ook uit Afrika. Waarom niet voor de mensen in Syrië die onder die... Die fascistische terroristen leiden. Waarom wordt daar geen, geen geld voor naar binnen gehaald voor die arme oorlogslochtoffers? Want ik zou je zeggen dat Ebola-virus is door de mensen veroorzaakt, hè? Ik ge ge geef helemaal niks hè. Niemand en niemand heeft er geen geld nou, voor Weet je wat het is? Kijk die Ebola-virus. Ik vind het vreselijk hoor dat is zit dat dat gaan er niet om. Oh. Tuurlijk is het erg. Maar, maar het is wel door de mensen zelf veroorzaakt. Doordat ze vleermuizen eten. Apenvlees eten. Nou in Europa is het verboden om apenvlees te eten. Je gaat toch geen gekke dingen eten jongens. Als je zelfs in de Bijbel en de Koran staat. staat wat je niet en wel mag eten. En waarom is dat? Niet om de mensen te pesten. Maar omdat men toen al wist. Hoe gevaarlijk het is. Als jij varkensvlees kan je rustig eten als het gebakken is. Maar als je een wondje aan je vinger hebt en je zit met je blote klauwen met dat wondje in het rauwe varkensvlees dan word je hartstikke ziek. Dat is echt waar. Maar ik, ik eet zo af en toe, niet vaak af en toe al varkensvlees, maar ik eet het zo min mogelijk, omdat het niet goed voor mij is. Dus ja, dat zegt al genoeg, lijkt maar. Ik ga jou even wat delen op Facebook, dan ga ik zit een geine filmpje te kijken. En ja? ik, ga, ik ga dat even met je delen op Facebook, als dat, als dat voor elkaar is, Even kijken hoor, dan ben ik heel benieuwd wat dat is. Even kijken. Maar ik ga als het rechtervraai op... is, wil ik het nog afspelen, ook het geluid. Nee, ah, het is geen rechtervraai. Misschien... Oké, okay, dan ga ik het niet draaien. Even voor jezelf een keer luisteren. Ik zat toevallig, ik kwam er net toevallig langs en ik zou zo lachen, ik denk, ja, dat zijn het leuk vinden. Ik, uh, even kijken, kan ik het in een bericht zetten? Oh uh, ja, in een bericht. Uh, kan ik het hier zo plakken? Oh uh, ja, oké, okay, nou, ik heb het in de chat van Facebook geplakt. Uh, ik het later op je gemak. Ja, ik, ik zie hem, ik zie hem. Even kijken. Nou, je hebt een privébericht gestuurd. Hier. Ja, ik heb mijn privé. Oké. Ja, ja, oké. Okay. Fantastisch, hè. Oké, okay, ja, ik ga hem, uh, naar de uitzending eens luisteren. Je <laughs> Ik zie dat er meer mensen wat in mijn Facebook hebben Sommigen zijn alleen in het weekend actief, omdat ze de hele week hard moeten werken. En soms, oh is er hele leuke filmpjes bij. Het is helaas, ja voor geluid heeft het geen zin om dat te laten horen. Maar die filmpjes man, die zijn fantastisch. Grappig. Ja heel grappig ja. Afgaanse windhond. Hahaha, <lacht> die zal ik even naar je toe sturen. Even kijken hoor. Die stuur ik even gewoon uh, voor vrienden. Dan moet ze mezelf even kijken. Je lag jij gewezenloos, zeg maar. Ik heb hem nu naar je toe gestuurd. <laughs> Ik weet niet of je het kan zien. Uh, even kijken. Het gaat over een hond. Mooi <laughs> nou, hè. <hoe jij? laughs> <laughs> <Leuk. laughs> Een hond in het dorp, hè? <laughs> ja, <laughs> Afghaanse windhond. Dus <laughs> ja, ja, ja, dan, hebben ze al, dan heb ik ook een filmpje die heb ik geplaatst over uh, uh, de Antichrist. Dat uh, Obama, uh, die schijnt de Antichrist te zijn, nou, ik geloof er geen zak van. Maar goed, uh, want uh, ja, de antichrist staat dan beschreven in de Openbaringen in de Bijbel, dat is het laatste boek van de Bijbel, het Nieuwe Testament, over de antichrist. En dan zou de antichrist zijn dit en dat. Maar dat zijn gewoon conservatieve Amerikanen die dat op, uh, op YouTube plaatsen om uh, de mensen bang te maken voor Obama. Want er schijnt heel veel overeenkomsten te hebben met de antichrist, ja bla bla bla bla. Daarom heb ik al uh, nou, boven. Ik serieus, nee. nee, nou zeker die conservatieven niet, want ik heb het daarboven gezet. Leuk rekensommetje, maar gelooft u dit? Dus uh, ja, iedereen gelooft prima. Maar we zullen zien als we volgend jaar of het jaar erop de conservatieven winnen. Dat het achteraf allemaal flauwekul is. Want ik geloof het niet. Zelf dus. <laughs> Dus uh, ja, mensen die kunnen erover nadenken, nou, ik, ik vind het allemaal bullshit, ik geloof er helemaal niet in, in die onzin. Ik geloof niet, niet in, in, in, uh, in de kerk, in de Bijbel, ik geloof niet, ook niet in, in, in dingen uh, zoals uh, occulte zaken, dat vind ik ook allemaal flauwekul. Het bestaat gewoon niet. En mensen die er in geloven, uh, ja, ik, ik, ik heb zoiets van, het zit tussen je oren, het zit tussen je oren. Want je hebt ook mensen die kijken heel anders tegen de wereld aan. Als, als andere mensen. En iedereen denkt, denkt er weer zo en zo over. En die denkt er zo over. en Ja, iedereen mag zijn mening en zijn kijk op de wereld hebben. Maar als mensen zo'n bepaalde uh, wereldbeeld hebben. Uh, die dan een bepaalde ideologie of religie uh, naar voren brengen. In een extreme vorm. Dat de vrijheid en... Uh, van de mijn in het geding komt, dan heb ik zoiets van afmaken die gasten. En verder zeg ik niks. <laughs> He, ideologie en religie zijn de twee gevaarlijkste dingen die er zijn. Laat ieder lekker zijn eigen ding doen en, uh, en zich lekker niet bemoeien met anderen. Want, uh, iedereen mag doen wat hij wil. En uh, mensen bemoeien zich te veel over onder. Energie-events across the solar system frequently happen along or near the 19.47 meridian. Which is the base of the inverted tetrahedron in the Earth-sphere. Heb jij nou geladen op Zaan of ik? Dat was ik. Oké, okay. nou ik herinner me. Ik heb shit ja, ja, we hebben levenslang ouders doodgereden, meisjes van twijfel, dus gesteund door heel Nederland. Goed zo, ongelooflijk, wat een laffe uitspraak. Nou, die zal ik ook maar gelijk delen. En ik vind dat inderdaad een hele laffe uitspraak en ik zet daar een wereldbolletje bij. DJ Jaap op Aloa Radio. Zo. Goed zo. Ik vind dat die rechter de doodstraf moet krijgen. Echt, die moet een kogel door de kop krijgen. Ik zeg niet dat mensen het moeten doen. Maar ik zou zeggen als het legaal zou zijn... dan zou ik het ondersteunen. Ik vind dat wij moeten ontslag krijgen. Die moet uh, zonder uitkering zo de WW... of, of, of werkeloos... ...het land uitgeschopt. Een rechter die zo'n uitspraak doet... ...en dan kloot zakt een klootzak een, die... Een, een, ...twee ouders doodgereden, een meisje, nee ja, oh ...ja, dat was de opa en de oma en het meisje... ...die zijn doodgereden door een man die 120 km per uur reed... ...en wat krijgt hij een taakstraf van 120 uur. Dat was de snelheid die die reed, 120 uur. Dus voor elke kilometer die die te hard reed... ...krijgt hij een uurtje taakstraf. Wat is dit Nederlands, jongens, in de, in de 17e eeuw weer opgehangen? Daarvoor, dat is gewoon pure moord. Je weet als je 120 rijdt waar je maar 50 mag rijden of 70, weet ik veel. dan, dan is het gewoon pure moord. Om bijvoorbeeld achter te raden, want je weet als je te hard rijdt. Ja, als ik in een, in een buurt rijd waar je maar 30 mag rijden, ga ik geen 70 rijden, ik zeg maar wat. Ja, mensen vinden mijn uitspraken wel eens extreem. Ik heb eerlijk gezegd nog geen commentaar op mijn uitzending in mijn groot. Maar ik heb schaart eraan. Iedereen mag denken wat hij wil. Dus laat mij lekker zeggen wat ik wil. De, nou, ik apart, de Nederlandse rechter. Wat ik apart van vond, ja? is dat uh, toen, de, toen het eigenlijk pas bekend was: dat hele verhaal, zeg maar. Van die uitspraak van die rechten. Hmm. Wat ik apart van vond, is dat er al heel snel op Twitter de naam. Van de, van, van, van, van de hele rechtelijke macht die daar zat, zeg maar, dus van de rechter en de assistenten die ernaast zaten, zeg maar. mm -hmm. dat naam en, en toenaam, voornaam en achternaam en woonplaats vermeld werden. En wat ik me nou afvraag is: zijn die twitteraars gepakt en zitten die vast? Nou, ik hoop het niet, want ze hebben gewoon gelijk dat ze dat... Uh... Ja, maar als je zoiets op, zo op Twitter zet, ja. van uh, die en die rechter uh, heeft het gedaan, ze het zo en zo, en zo en daar en daar, ja, maar een, een, dan, dan we, ja, ja, maar, zou je maar, natuurlijk kunnen zeggen... Jullie, ja, maar weet op, je wat dat is? Zo'n uh... zo, zo rechtszaak is ook openbaar, hè? want iedereen mag erbij wonen, dus ze kunnen er ja, okay, niks... Ja, oké, maar uh, bijna niemand doet het, en nu ga je op een wereldwijd medium. Ga je iemand met naam, een toenaam... Ja, en anderen gaan ze misschien bedreigen. Misschien. Ja, ik zou het zelf niet doen. Alleen zal ik er niet wakker van liggen als het gedaan wordt. Maar ik zeg mensen, doe het niet. Wees de wijste. Maak ook alleen dat de politiek een keertje... een minimumstraf gaat opleggen. Geen maximumstraf, een minimumstraf. Gewoon voor... Als jij iemand doodraait, en nota bene een opa, en een oma en een kleinkind van twee jaar... geef hem... Minimaal 10 jaar. Ik heb het liefst dat hij geen helemaal nooit meer in de bak uitkomt. Alleen maar omdat hij nog geen, geen, geen strafblad had. Dus als ik geen strafblad heb, mag ik zomaar iemand dooddraaien. Krijg ik maar 120 uur taakstraf. Ja. Daar komt het op neer. Wat een slappe hap is dit? Hier, hier kan ik zo boos over worden. Ik je zou bijna geneigd zijn om te zeggen: dan maar een dictatuur, dan maar een soort Hitler of een Stalin. Nou, als je dan zulke dingen flikte, dan ging gelijk al je kop of dezelfde dag nog. Niet dat ik ervoor kies hoor, maar ik bedoel, dan ga je krijgen dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de democratie, en mensen op partijen stemmen die niks met de democratie hebben, en dan. Uh, en als het zover is loopt iedereen te kankeren van ja we mogen niks. Ja, daar heb je toch zelf voor gekozen. Zo'n stomme rechtsstaat waar criminelen vrij rond kunnen verkrachten, moorden en plunderen. En deel mogen uitmaken van terroristische organisaties en dan worden ze in de watten gelegd als ze terugkomen. Want dan krijgen jullie geen straf als je maar deradicaliseert. Dat, de, de dat helpt niet, dan ga je mensen juist extremistische ideeën opbrengen. Want extreem rechts is erg in de lift, hè? Door dat soort praktijken. Nou, in Amerika is ook een extreemrechtse beweging bezig om de jeugd over te halen met allerlei hippe toestanden, hele moderne dingen, hè, en in verleiding te brengen. Nou, dat moeten we ook niet hebben. Want dan ben je ook uh, ver weg van huis. Want dan gaan ze mensen met bruine ogen discrimineren, of mensen met een wipneus, of mensen met, uh, met rare, die rare kleren dragen, of, of, of uh, weet ik veel wat. Mensen die. Dus ja, jongens, dan zijn we nog verder van huis. Ik vind dat je sommige culturen uh, die niet klikken met elkaar, moet je niet bij elkaar stoppen. Dan willen ze geen blanke wijken. Nee, gekleurde wijken. Ja, maar die gekleurde wijken, daar wordt ook weer te veel geoverheerst door een bepaalde groep. Dat is ook niet goed. Ik zeg gewoon, van hou elke volk lekker apart. Dus jij, wil, eh, jij bent blank, jij gaat maar in een blanke buurt. Jij bent groen, jij gaat in een groene buurt. Je bent socialist, jij gaat maar in een linkse buurt. En een grote muur eromheen. En wil je naar binnen, moet je een parse laten zien. Dat ga je krijgen op den duur. Want mensen die... Er wordt zoveel verdeeldheid door de overheid gezaaid. Ik zeg dat de gewoon de overheid die dat doet. Want ze willen dit gewoon. Ze willen dit gewoon. Want ze hadden dat jaren geleden al lang kunnen Stoppen al die ellende. En, en, en dit is de mening die ik, uh, die ik heb. Zo denk ik erover. Ja, mag. Ik zeg je, als jij in een gemixte buurt wil wonen, prima als dat goed samengaat. Wil jij liever in een blanke buurt of in een zwarte buurt wonen, mag dat ook. Maar... Eh... Ja, ik bedoel, ik vind gewoon, eigenlijk moeten we gewoon zeggen, uh, we gaan elkaar negeren. We zeggen alleen maar goeiedag tegen de familie en tegen de naaste buren. En met de rest willen we niks te maken hebben. Of het moeten vrienden zijn, oké. Okay. En dat is de enige manier. En als iemand weg komt, vragen van hé, hey, uh, opzouten, wat heb ik met jou te maken? Vraag dat lekker aan je aan, aan iemand anders opdonderen. Dat ga je dan krijgen. Een muur. Een mensen worden een muur om me heen gebouwd uit bescherming, mensen doen dat niet zomaar ja waarom is de, de, de schuld dat de PVV zoveel zetels in de kamer heeft, is de schuld van, van al die uh, fatsoenrakkers al die rode linkse figuren aan hun hebben we te danken dat de, de PVV er is die zwarte piet discussie, allemaal de schuld van die rode rakkers van ja, misschien beledigen we daar wel negers mee het zijn allemaal witte mensen hè, die, die dat doen en nog niet eens die zwarte mensen zelf zijn het probleem, het zijn die blanke kuthollanders die zeggen: Ja, maar ze, ze, ja, er zat een kruis op het plein, een oorlogsmonument, maar zullen die moslims dat nou niet kwetsend vinden? En dan gaan ze het vragen en ze zeggen ze: Ja, ja, ja, die moet weg. Dan lopen ze die lui dan weer op te hitsen, weet je wel. Want dat is wat de Partij van de Arbeid, GroenLinks, de SP en D66 doen: de boel opstoken en naaien. Want ik heb er zelf bij gezeten toen ik nog lid van de SP was. Toen wisten ze niks te verzinnen om over te kankeren. Toen zei ze, ja, ja, wat zullen we nou weer... Ja we, ja, we moeten toch eens kijken waar we lekker tegenaan kunnen schoppen. Dat werd echt openlijk gezegd, hè. Daar zat ik bij. Jammer genoeg had ik geen geluidsopname bij me. En toen dacht ik van, hè, wees blij dat het goed gaat, man, nee, zo. In Wat is dit? Ze had gewoon te zoeken naar problemen. Van waar kunnen we nou lekker tegenaan schoppen? Socialistische partijen. We zijn gewoon vieze communisten. Meer, meer. Ik uh, heb geen goed woord voor over. En uh, volgende verkiezingen. Weet je wat ik doe met mijn stemkaart? Nou, dat is heel makkelijk hoor. Weet je wat ik daarmee doe? We doe ik dit mee. Stemmen nooit meer van mijn leven. Ik, uh, ik moet er niks van hebben van verkiezingen. Het is een oude envelop die ik nou verscheur Als voorbeeld. Dus uh, kijk, uh, uh, Geert Wilders verscheurt uh, de Koran. Ik verscheur een envelop. Met het uh, uh, uh, uh, uh, uh, statement van de SP. Die ik zogenaamd van in tien scheur. Ja? Hij zegt wel dat hij een telefoonboek in tweeën scheurt, Maar je kan geen telefoonboek in tweeën scheuren. Want die is veel te dik. Toch? Oeh. Ik heb echt wat... lang idee. Ik heb dat nooit geprobeerd. Nou, een telefoonboek is uh, dik hoor. Die kun je echt niet zomaar doorscheuren. Wat... Uh... Ik kan het niet verstaan. Nee, natuurlijk niet. Ik had een filmpje neergezet. Van uh, Jola Sofia. Daar zie je dan uh, twee oude damesjes. En die zitten dan in straattaal te klatsen. En dan schrijft Bert Jones, Ik kan het niet verstaan. Nee, ik ook niet. Maar dat is juist de humor. Weet je wel. Je ja. hebt toch zo'n soort straattaal. Nou, dat vinden ze stoer. Ze begrijpen zelf niet eens wat ze zeggen. Maar goed. Maar ik vond het wel lullig. Twee oudjes die dan in die taal uh, spreken. Wat ik wel dan. grappig vond was, er ging een filmpje op Facebook rond deze week uh, uh, over oudjes die voor het eerst uh, wiet roken. En dat mm. was zo'n leuk filmpje. Oude oh, dat heb ik ook gezien, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Fantastisch. Dus, Hé, hey, maar ja, ik ga naar bed, want ik moet een even nee. Ja, nemen. Ja, ik ga ook zo afsluiten. En dan luisteren we morgen, uh, wanneer dan ook. We zien elkaar. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, deze opname wordt uh, later weer uh, geplaatst, uh, deze uitzending. Dus uh, ja, hey, Jimmy Hendrix, is ook onwijs goed. Toppi. Die gaan we hij. Hey, bedankt voor het luisteren, naar nou, mensen. Tot van jullie, jullie ook bedankt en dan uh, zeggen ja. tot de volgende keer dan weer, hè? Dus, uh, dus. Tot. Uh, onze vriend Jacco was dat, oké, okay, nou we gaan nog even kijken of we nog een liedje kunnen draaien, dan gaan we afsluiten lieve mensen, vandaag zondag 23 november en uh, we gaan ermee stoppen, we gaan nog één liedje draaien ja jongens, we gaan nog één liedje draaien, en dan moet ik eens even kijken wat ik ga draaien want uh, ja, ik ben een beetje poe poe poe. poe, poe. even kijken hoor uh, ja, oké okay, mensen, ja, morgen moet ik ook weer werken natuurlijk. Ja, jongens. <laughs> laten we een rustig liedje kiezen voor Music is Love. Episode 2, Music is Love. Episode 2, Music is Love. Oké, okay, hier staat de titel erbij. Uh, oké, okay, nou, laten we het derde liedje draaien. Music is Love, Just Live heet het volgende nummer. Nou, ik hoop, ik hoop dat het overkomt. Oké, okay, ik geloof het wel. Mensen, tot de volgende keer. Hè. Volgende week. Dus woensdag... Uh, ah... Woensdag 27 november. Nee? Woensdag 26 november. Woensdag 26 november. Hier is Music is Love. Episode met uh, Just Life. Bye bye. Van 11 uur.